En Andrea Spijerbeek. Uh, kan je eerst nog heel in het kort vertellen wie je bent? Ja, ik ben Andrea Spijerbeek. Ik ben um, student, een beetje freelance journalist en iemand die vooral veel zich ergert aan dingen op Facebook op het moment. Mm -hmm. Uh, maar ik heb ook een website opgericht, Vrijheid Zonder Maar, of VZM afgekort. En die is er eigenlijk opgericht om libertarisch gedachtegoed uh, te verspreiden in Nederland. Mm -hmm. En vooral ook om schrijvers die dat willen doen, te helpen bij het uh, mooi opschrijven van dat gedachtegoed. Oké. Okay. Want daar zit nu nog een beetje een gat in de markt. Ja, ja, ja. Hey, goed Joné, nee, dan gaan we daar zo meteen even verder over in. Ja. ja. En uh, mijn naam is Johan Jongepier. En, uh, we beginnen traditiegetrouw met uh, goud zilver, de bitcoins, de staatsschuldmeter en uh, de cannabis-index. Uh, laten we gewoon beginnen met uh, de bitcoin, die heeft uh, deze week eigenlijk vrij weinig gedaan. dieptepunt was uh, 540, hoogtepunt uh, 542 euro'tjes. Ja, en uh, het goud, uh, stond hij ook zo stil? Het goud staat nou op uh, 1321 dollar per ounce. En uh, dat was eventjes omhoog gegaan in het begin, was wat onrust, maar weer naar beneden. Oké. Okay. Ah, de de cannabis-index die, uh, die stijgende al een tijdje, die, is, uh, die was vorige week nog 74 en uh, nu uh, 94 uh, punten. om precies precies zijn 94,71. Ja. En de olie die stijgt ook, hè? Ja, de OPEC zou een productieakkoord uh, bereikt hebben om de productie te, terug te schroeven. Ja. En die staan nou op 47,7 per watt. Is dat dan een kartel eigenlijk? Met een prijsafspraak of zo? Ja, het is inderdaad een kartel. Er wordt ook altijd gezegd het OPEC-kartel. Maar ja, in de praktijk blijken dat soort afspraken nooit te werken. Want iedereen wil wel graag productiebeperking, maar vooral van anderen. Uh. Om zelf uh, voor een hogere prijs te kunnen verkopen. Dus het blijkt dat in het verleden dat al die afspraken eigenlijk een beetje onzin waren. En dat iedereen erover loog. We gaat de hogere olieprijs straks nog invloed hebben op uh, de dollar of de euro of uh, het goud? Of... Bolivar. Bolivar, ja. <laughs> het gekke is dat je tegenwoordig ziet dat als de olie omhoog gaat, dat de aandelen ook omhoog gaan. Dat is alles anders geweest, want iedereen wordt heel optimistisch als de olieprijs omhoog gaat. Vroeger was het natuurlijk, als de olie duur is, nou dan gaat de economie slecht, want het is een soort belasting. Ja, tegenwoordig wordt het gezien als een teken van inflatie, dus alles, alle, alle prijzen zijn eigenlijk gecorreleerd met elkaar. Dus als er iets omhoog gaat, dan is dat alleen maar goed. Want uh, ja, dat betekent dat er meer geld bij komt. Uh, ik kan me nog te herinneren dat Julian uh, vertelde dat uh, we niet, niet zoveel van de hyperinflatie op de euro merken. Want daar wordt ongelooflijk veel van bijgedrukt. Maar we merken er niet zoveel van. En dat zou komen door de lage olieprijs. De olieprijs gaat natuurlijk wel omhoog in Zimbabweanse dollars, maar niet in euro's. Dat uh -huh. komt denk ik voornamelijk omdat al dat geld dat erbij gedrukt wordt. Dat wordt door banken meer bij de centrale bank neergezet. Dus het is een beetje een optische vergroting van de geldtoeveelheid. In de zin dat die banken kunnen wel zeggen, ja we hebben veel meer geld dan vroeger. Het hebben we allemaal geparkeerd bij de centrale bank. Oké, okay, zolang nog niet op straat uh, belandt, uh, merken we er niks van. Ja, je merkt het pas als ze weer de hefboom gaan opschroeven. en die nieuwe euro's die ze erbij hebben gekregen bij de Centrale Bank ook weer 30-voudig gaan uitlenen in hypotheken en zo. Ja, uh, uh. Wat er ook wel weer aan zit te komen, denk ik. maar. Nee, hey, goed, ja. De Fertility Index. Henk. Ja, het zijn weer uh, spannende tijden. Want. Uh... Nou, we hadden zeg maar gewoon hele vaste cijfers, maar toen kwamen de Verenigde Naties op de deur mm -hmm. en uh, zij maakten zich zorgen of uh, de fertility cijfers uh, ook konden bijdragen aan, uh, aan pesten, uitsluiting of uh, discriminatie. Moet ik moet even uitleggen wat de fertility index is, dat is de hoeveelheid liters verschoten zaad per geboren kind. Dus, uh, nou, we weten ook hoe kinderen zijn. Die gaan dan uh, tegen uh, elkaar, uh, ja, die gaan aan elkaar uh, pesten. Zo van ja, jouw vader uh, heeft veel meer liter nodig en zo. Dus, uh, ja, dus we moeten even wachten op wat de Verenigde Naties uh, gaat vinden, maar dan. Uh, God hebben wij al onze cijfers uh, paraat. Nee, hey, goed joh. Nou ja, dan hebben we nog de staatsschuld. Een meter. En die staat op. Uh, nou, bijna op 466 uh, miljard in het rood. Ja, nog uh, 100 miljard te gaan. En, uh, nou, dat is wel een paar dagen bereikt, denk ik. Ja, goed. Dan gaan we naar het nieuws toe. We hebben onder andere nieuws over Gary Johnson. We hebben over uh, de ZZP'ers. payers. We uh, hebben nog wat berichtjes over Venezuela. En last but not least, de legalisatie van uh, de cannabis in Nederland. Het zit eraan te komen. De vraag is: moeten we juichen? Ja, het is toch al gelegaliseerd eigenlijk. Of het is ja, gedecriminaliseerd. Of, ja, het, is, uh, het is een beetje raar nou. Gedoogd, Gedoogd eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar, de, de, dit gaat dan over het uh, telen van wiet. Ja. Ja, dus dat, het... uh, dat is wel illegaal. Ja. Ja, het was een hele rare constructie. Dus je mocht wel verkopen, maar niet kopen. Niet kopen ja, ja. Mocht dat wel alleen tevoorschijn toveren. Hoe ze dat ooit hebben kunnen bedenken, ik weet het niet. Maar ja, de politie wilde natuurlijk ook wat te doen hebben. En dat hebben ze zeker. Ja, denk nu nog maar niet dat als dit er doorheen is. Want nu hebben ze dus een, een, een krappe kamer, een meerderheid. Het moet nog volgestemd worden, maar als er iemand doorheen komt, denk maar niet dat jij uh, op je zoldertje gewoon wiet kan verbouwen, want uh, je moet een vergunning uh, krijgen, hebben <laughs> daarvoor, hè? dus daar hebben we het al. <laughs> Ja, dat zat er wel in. Ja, ja. Het Alleen het een selecte een beetje... groep uitverkoren en mogen doen. het doen. zou toch wel een beetje een zwarte markt ontstaan en dat mensen daar toch een stiekem wat... Ja, want ik, ik, ik denk dat er wel gevolg heeft voor de prijs, want ja, ik bedoel, vergu zo'n vergunning moet je kopen, ja. kopen en dat kost een paar miljoen, dan wordt het natuurlijk Echt? doorberekend in de prijs en uh, ja de mensen die telen die, die, die, die betalen loonbelasting, al uh, die shit, premies, wordt erin meegerekend. Dus ja, zo'n jointje gaat <laughs> onwijs duur kosten. Ja, maar als je dat te duur maakt, dan krijg je natuurlijk weer een enorme smokkel. Dat heb je nou bij Australië, heb je die sigaretten die dan geloof ik 20 euro kosten per pakje of zo. Mm. Maar dat lokt toch ook nog wel een enorme berg smokkel uit. Hè? En natuurlijk ook al die pijpleidingen naar uh, Zweden en Noorwegen... Uh omdat de alcohol daar zo duur is. En dan heb je ondergronds pijpleidingen waar maar vodka in zit. <laughs> ja, je zei, als dat prijsverschil groot genoeg is... Ja, ja. dan krijg je toch nog je zwarte, zwarte verbouwen. en dat, ja, dat prijsverschil kan groot worden als je inderdaad dure licenties hebt... en uh, hoge belastingen en een uh, soort, soort alcoholbelasting ook als op wiet. En dan is het natuurlijk uiteindelijk toch weer voordelig om, uh, om zwart te gaan verbouwen. Maar ja, er ja, zit een beetje een uh, verschil tussen... Dat als, jij, uh, als je in je tuin hier uh, boontjes gaat verbouwen of aardappelen, dan kan je dat ook niet goedkoper dan een bedrijf doen, ondanks dat je geen vergunning hebt en, en belasting betaalt en zo. Omdat de schaalvoordelen van een groot bedrijf uh, toch ook wel wat uh, in, de, in de melk te brokkelen hebben. Ja, uh, je bent veel dingen geautomatiseerd en zo. Ja. je ja. zit in Colorado, dan waar uh, cannabis gelegaliseerd is. Je nog wel een zwarte markt, maar... De prijzen zijn natuurlijk uh, van de legale wiet is natuurlijk uh, heel hoog. Ja, want waardoor komt dat dan? Hè? Dat zal er wel van alles in zitten wat uh, naar de overheid gaat. Hè? Het is miljardenindustrie geworden, hè, de, de, de, de cannabisindustrie in Colorado. Dus op zich. Uh, het is allemaal booming, dus daar hoort me, hoor je ze niet over klagen. Maar er blijkt nog steeds een zwarte markt te zijn. Dus je op straat kan je nog steeds heel goedkoop aan een jointje kopen... door mensen die dan ook mee willen liften op, de, op het cannabis toerisme. Nee, Ik moet ook bij dit D66-plan denken aan de, de regulering van... wat ze met prostitutie in Amsterdam wilden doen. Dat was de D66 van de gemeente Amsterdam... Die wilde dan zeggen dat, ja, hij moest dan prostitutie verbieden, maar de prostituees. Mochten dan wel in dienst van de overheid werken. Want dan zouden ze niet genaaid worden door de overheid. <laughs> <laughs> uh, ja, dan, dan moet je 52% belasting betalen aan de overheid. Dan moet je een soort pooier. Van D66 wordt een soort pooier. Maar ze wordt niet uitgebouwd dan? Hè. Nee, nee, gewoon een superpimp. Uh, ja, ja. ja. <laughs> ja dus snap je niet beter? De overheid uh, bouwt nooit iemand uit? Of, uh... nee, nee, nee, nee. Nee, nooit. <laughs> nee, Zometeen uh, gaan we nog even naar de superpimp uh, Venezuela toe. Maar eerst nog heel even ja de ZZP'ers, want die worden ook genaaid, hè? Ja, inderdaad. Er is een nieuwe wet, de wet, de DBA. En dat is bedoeld om, uh, nou ja, het zogenaamd. Om te zorgen dat er geen schijndienstverbanden zijn. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zaten in een dienstverband. En die dachten, nou, het is al die verplichte afdrachten en vakbonden en al die shit die je, er, die je kwijt bent voordat je je salaris mag uitgeven. Dat uh, heb ik geen zin in. Ik ga gewoon ZZP'er worden. Dus, en dan laat ik me weer inhuren door dat bedrijf. Nou, De overheid die vond dat schandalig. Het zijn natuurlijk vooral de vakbonden die dat erg vinden. Mm -hmm. Dus het is ook hier de PvdA zit hier voornamelijk achter, achter deze wet. En dan gaan ze eigenlijk gaan ze dat heel lastig maken. Dus nou <coughs> uh, moet je een soort een of ander contract, een modelcontract moet je dan uh, maken. En dan moet je naar de Belastingdienst voorleggen. En die moeten dan gaan beoordelen of jij niet een schijnzelfstandige bent. En nou ja, dat is allemaal zo moeilijk. En er zitten zit lange wachtlijsten bij de Belastingdienst. En, uh, want ja. Maar voor dat soort dingen hebben natuurlijk geen tijd... maar wel voor mensen plunderen. Mm -hmm. En uh, ja, dus die, die hele ZZP-wereld... die uh, ligt op zijn gat. En uh, ja, dat, uh, nou is de oppositie die zegt... van ja, dat is schandalig. Uh, SP en D66, die, uh, die zien daar allemaal... Uh, die zeggen, hup, gewoon weer terug naar die oude wet, die VAR. En... Uh, ja, het is, het is, ze hebben natuurlijk liever niet van dat uh, free roaming uh, kettle. Van die mensen die als ZZP'er een beetje een eigen ding doen en zo. Ze hebben het liefst iedereen in een grote corporatie zitten. Zodat ze maar uh, ja, met honderd uh, corporaties zaken hoeven te doen. En uh, er wordt de belasting altijd netjes afgedragen. En ze hoeven niet te speuren naar rare uh, ja, uh, kerstpakketjes die er... Uh, uh, verdwijnen, want zo'n groot bedrijf riskeert dat nooit uh, vanwege de enorme boetes. Maar die ZZP'ers, ja, dit is een beetje uh, beetje vrije uitloopkippen, zeg maar. Dus ja, die kippen die krijgen steeds meer vrije uitloop, maar uh, de mensen steeds minder. Zo. Dus één van jullie twee uh, ZZP'ers zelf? Of? Nee, eigenlijk nee, ZZP nee. zit netjes bij een grote corporatie. ZZP'ers? Ja, ja. Zij betaalt gewoon netjes je belastingen en alles in ja, Nou, netjes, ja. ja. Nou, ik betaal geen belastingen, het wordt van me afgepakt, hè? Ja. Bij ZZP'er kan je inderdaad nog zeggen dat je belasting betaalt. Ja. Nou ja, goed, dan gaan we nog even naar de, naar de grote pimp Venezuela, de, de staat, hè? Ja. Ja. ja. Waar iedereen, iedereen netjes zijn belasting betaalt. Iedereen gelijk is. Ja. Alleen sommigen ietsje meer gelijk, hè? Ja. Ja. Er nou, meer dan 15% van de mensen eet uit de vuilnis. Dus het is echt. Uh, eerder werden al dieren geslacht voor het eten en nou, nou mensen uit de vuilnis eten maar. Ja, toch schijnt nog steeds Chavez populair te zijn en zijn opvolger ook nog wel uh, redelijk. Maar je zou je toch afvragen als je uit de vuilnis eet, als je ooit betere tijden gekend hebt, ja, dan moet je er ook wel het idee hebben van, uh, ja, je zit in een land wat, wat overloopt van de olie en natural resources. En, uh, ja, dan moet je vuilnis uh, eten. Ja. Durven die mensen gewoon helemaal niks te zeggen? Ja, schuld schotten continu aan de grote bedrijven gegeven natuurlijk. Hè? Amerika en Amerika. Uh, dat is kapitalisme heeft dit veroorzaakt. Ja, als ze in de supermarkt moeten in de rij staan, dat kan acht uur duren dat je in zo'n rij moet staan. Dus ja, het grootste gedeelte van je leven sta je gewoon in de rij. Maar gelukkig, dat wordt nou verboden. Hè? Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, je mocht niet, niet meer in de rijen, die, rij die moeten visueel uh, afgekapt worden. het uh, uh, ja, Dus een hele korte rij, waar je toch nog steeds acht uur in kan staan. Uh, uh, uh, ja, dat is natuurlijk erg handig. Een hoekje verder heb je nog een rij, om, om, om, om, mag je in de rij om in de andere rij te gaan staan. <laughs> ja, zoiets, zoiets moet het wel zijn. Anders lijkt het te veel op een socialistische helstaat. Ja, Hier, maar dit is zelfs 53,9% van de Venezolanen. Zeggen dat ze hongerig naar bed gingen. Uh, uh, uh. 48% zei dat ze vrij hebben moeten nemen om naar voedsel te zoeken. Ja, dat is niet mis als het socialisme echt uh, helemaal doorgaat. Dan, uh... En Maduro implemented a socialist ration system. Dus een, een rationeringssysteem met de voedselbonnetjes... zoals we dat ook in de Tweede Wereldoorlog hadden. En DDR. En dan mogen de Venezuelen niet meer kopen dan hun ratio. Dan hun, hun, hun, hun bonnenboekje. Want uh, dat is natuurlijk het probleem. Er zijn sommige mensen die kopen gewoon heel veel. Die kopen gewoon 600 brood of zo. En daarom hebben de anderen niks. Dus... Dus uh, daarom uh, moet je nou een bonnenboekje en uh, dat gaat het oplossen. Ja, als je zo dom bent dat te geloven, dan, uh, ja, dan verdien je ook niet veel meer ook, denk ik. Dan, ja, dan krijg je een zwarte handel in bonnenboekjes. <laughs> en natuurlijk mensen die bonnenboekjes gaan kopiëren. Ja, En met zijn bonnenboekjes sta je nog acht uur in de rij nu. Ja, uh... De Venezolaanse politie heeft 9400 mensen gearresteerd dit jaar voor het breken van de wet tegen hoarding. Dus het verzamelen. En het uh, herverkopen van goederen. Mm. En dan staan ze buiten de, buiten de winkel, in een, uh, naast de rij, zeg maar. en Naast de gewone winkel. En dan staan ze dingen te verkopen. En die zijn dan ook gearresteerd. Dat, uh, dat is natuurlijk een beetje marktwerking. Dat zijn mensen die problemen van andere mensen oplossen. En dat is natuurlijk uh, verboden. Mm. En uh, <coughs> hij heeft ook uh, geordeneerd dat de militairen de voedselvoorziening van het land uh, gaan controleren. Ja. Door het Socialist Party Committee. Dat zijn de Local Committees for Supply and Production. Nee, ja, het is, uh, dan weet je natuurlijk helemaal dat het een uh, grote. Ja, er zit helemaal geen motivering meer vanuit vrijwilligheid in. Want boeren die graag voedsel produceren omdat ze er geld mee kunnen verdienen. Het is gewoon iedereen doet alleen maar dat omdat hij niet doodgeschoten wil worden of vergrof komen. Ja, je zit om te kijken hoe lang kan dit nog. Uh... Blijven bestaan die regering, want op een gegeven moment moet je gewoon ophouden. Op een gegeven moment kunnen ze niks meer betalen. Dan... Zelfs als politici zie je de misdaad het leger. En dan... Wat zal er gebeuren? Gaan de mensen dan de macht overnemen of zo? Of... Ja, weet je bij de DDR? Du Duurde het een aantal decennia. Dus, ja. uh... DDR was nog het beste, beste land van het Oostblok. Hè? Ja. Hoe lang zijn ze hier bezig? Ongeveer zo. Ja, dit is toch ook al tien jaar aan de gang, denk ik. Misschien wel vijftien, hm. niet. Maar zo, maar, een zo. Ja, ik weet al dat een heleboel jaren geleden werden, zeg maar, de. De pers al gemuilkorfd. Toen dacht ik al van, hey, wel, wat, uh, wat is hier aan de hand? Dus de oppositie werd langzaam aan de mond gesnoerd en werd er zo'n soort eenheidsworst gekweekt. Je, het is altijd de vraag waarbij het, uh, wanneer het ophoudt. Ik weet dat het Romeinse Rijk bijvoorbeeld, het ook, op ze ook moment gingen ze natuurlijk heel veel geld drukken en, uh, om, om al het leger te betalen. En dat werd ook ge, gedevalueerd geld. Dan ging de prijs omhoog. En toen hadden ze ook uh, het edict van, van Nant of zo heet dat. En dat uh, uh, keizer Diocletian had dat gezegd. En die zei van uh, ja, de prijsbegrenzingen. Dus het, het komt allemaal door de smerige winsten die de, die de producenten maken. En een kip mag niet meer kosten dan zoveel. En een Graan niet meer dan zoveel. En die hele lijst En een strenge straf verdroppen ook. Als je dat en over had. En dat heeft, ja, dat heeft geloof ik een jaar geduurd. En toen werd het gewoon helemaal genegeerd door iedereen. Nou, zo ja, het, het is maar net hoeveel, hoeveel geloof er nog is in zo'n regering en hoeveel angsten. Ja, Noord-Korea duurt ook al een je tijd. Als je de enige bent die in opstand komt, dan is het ook een verloren zaak natuurlijk voor jou. En dan ben je gelijk dood. Ja, en, de, en je organiseren is bijna niet mogelijk in zo'n situatie. Maar goed, gelukkig is er nog licht aan het einde van de tunnel en dat licht dat heet dan Gary Johnson. Oh mijn god. Oh, jongens. Ja, ja. Ja, in dit geval kun je dan afvragen of het niet het licht van een tegemoetkomende komende trein is. Zijn ja. Ja. wat is Aleppo-uitspraak al besproken eigenlijk voor vorige keer? Nee, eigenlijk niet, maar daarna zijn er nog meerdere momenten gekomen. Elke ja. keer als hij dan uh, eindelijk een keer op de Nederlandse tv verschijnt, dan is het echt zo van, uh, ja, dan begraaf je je hoofd in je handen uit schaamte van laat dit moment snel voorbij zijn. <laughs> Alleen als libertariërs blunderen, dan komen ze in de, in de, in de spotlight staan. Hè? Ja, ja, ja. Alleen ja. deze vond ik dan, uh, waar dit bericht over gaat, die vond ik dan nog niet zo erg. Je kan het op meerdere manieren interpreteren. Ja, dat zat ik ook te denken. Want uh, ja. Zijn eerste flub was natuurlijk dat ze vroegen... Wat, wat ga je aan Aleppo doen? Toen zei hij, wat is Aleppo? <laughs> Niet waar is Aleppo ook zelfs, maar gewoon wat is Aleppo? Ja, want hij dacht dat het E-leppo was of zo. Ja, hè? dat ja. <laughs> <laughs> Waarom moet ik me helemaal samen met de, met de leppo bezighouden? <laughs> ja. maar Aleppo is natuurlijk die plaats in de Syrië... Ja. waar uh, al die gaspijpleidingen doorheen moeten lopen. Uh, ja, dat is volgens mij de reden dat daar zo gevochten wordt. Ja. Door bijna iedereen... Iedereen nou, want ja, het gaat eigenlijk, denk ik, om het voorzien van Europa van gas. Want dat is wordt of door de Russen gedaan, of dat komt door Qatar, of uh, dat nieuwe gasveld waarbij Israël en Cyprus in de buurt. Ja, dat moet door Syrië heen en Turkije zo'n pijpleiding om bij Europa te komen. En ik denk dat ja, dat Rusland die ziet dat uh, li natuurlijk liever niet. En die heeft liever dat ze, ja, dat ze gas leveren. Gewoon, uh, direct aan Duitsland bijvoorbeeld. En uh, Amerika ziet het liever niet, denk ik, dat Rusland Europa van gas voorziet. Want het geeft ze een drukmiddel. Mm -hmm. En ik denk dat, dat zij daarom dat alternatief willen met die pijpleidingen via Syrië. En dat daarom zo gevochten wordt. Want Syrië is natuurlijk een bondgenoot van Rusland. Dus uh, Rusland helpt Syrië eigenlijk. Het blokkeren van die uh, pijpleiding en omdat Aleppo daar zo belangrijk in is, gaat die, die strijd zo hard over Aleppo. Mm -hmm. maar ja, daar werd Gary Johnson dus naar gevraagd van uh, wat ga je aan Aleppo doen? <laughs> en hij zei in ieder geval wat is Aleppo? Dus dat was een beetje een facepalm uh, moment dan, maar nu is er, was er weer eentje achteraan gekomen. Dus even, wie is je meest favoriete buitenlandse leider? Toen wist hij er geen één te noemen, want hij, hij wist geen enkele buitenlandse leider. Ja, weet jij een favoriete buitenlandse leider dan? Uh... Ja, de prins van Liechtenstein is wat hij ja, moeten zeggen. Ja, tenken. dat had je inderdaad nou nog kunnen zeggen. Maar ja, goed. En, uh, het kan ook betekenen dat je dan een echte Annegis bent, hè? <laughs> ja, ja. <laughs> maar dat zal in dit geval <laughs> wel niet. <laughs> Ik denk niet dat er heel veel uh, stemmen op zo'n leven. Nee, dat, nee, nee, nee. dat is wel, maar misschien als hij de leuke draai aan wist te geven, dan, dan was dat toch wel wat geweest natuurlijk. Want een echte libertariër die, die is, die is natuurlijk anti-oorlog. En als je een president hebt die Aleppo niet weet te vinden, die geen buitenlandse leiders kent, die waarschijnlijk ook Irak en, en Iran en Afghanistan allemaal niet weet te vinden en Libië en Jordanië. Dan heb je eigenlijk iemand die, die nauwelijks een oorlog kan beginnen. Want... Volgens mij was uh, George, Bush, uh, George W. Bush ook zo iemand. Ja, dat was ook wel zo iemand. <laughs> ja. dat is toch, toch misgegaan hoor. <laughs> ja. Je stelt je zo voor dat die generaals naar hem toe komen en zeggen of de CIA van uh, ja, je moet uh, Irak aanvallen. Dat hij dan zegt uh, wat is Irak. <laughs> <laughs> dat zou je wel, zou er wel vooruitgang zijn. Maar ja, ik denk niet dat dat bij hem. Uh, ja, inderdaad, bij Bush is het ook zo. Ja, dan krijg je zo'n uh, 11 september. Als vlek om je oren en dan is het gewoon uh, gelijk uh, daarna, toch weer uh, oorlog als usual. En bij Obama was het eigenlijk niet eens nodig. Die is gewoon vrolijk doorgegaan met een enorm berg oorlogen. Ja, ja. Ondanks dat hij ook een campagne voerde voor het einde van de oorlogen, natuurlijk. Ja. Maar hoe hij ja, gaf, dan uiteindelijk als antwoord: Fox van uh, Mexico. Ik bedoel, wat de fuck. Ja, En Bill Weld, die zei geloof ik. Uh... Merkel, ja. Hij had toch kunnen zeggen: Ik beantwoord die vraag niet. Had ik helemaal niet hoeven doen ik kunnen zeggen van, ja, ik ga je favorieten kiezen. Dat is niet goed voor de relaties. Want we zijn er ook minder favorieten. Ja, ja, ja natuurlijk. Ja. Trek niemand voor. Ik hou, ik hou evenveel van allemaal. Ja. Oh, maar Fox van Mexico, dat was toch zo'n vriendje van... een persoonlijk vriendje van George Bush eigenlijk? Ja, dat dacht ik ook, ja. ja, ja. Vincente. Ja. ja, goed. Ja, misschien omdat hij daar als uh, gouverneur van Nieuw-Mexico nog mee te maken had. dicht in de buurt misschien. Het enige wat, enige wat hem te binnen schoten. Ja, die heb ik ooit wel zijn hand geschud of zo. Maar goed, er wordt wel eens gezegd dat hij dan, uh, hij is dan ex-gouverneur, weet je wel. Maar ja, gouverneur, stelt natuurlijk ook niet zoveel voor, hè. Nee, maar dit is ook zo'n plaatsje in Alaska, die hebben een, voor de derde jaar op rij geloof ik een hond als burgemeester gekozen. Ja, en ja, ja. Dit is natuurlijk prima, een libertarische keuze. Want ja. Uh, ja, die gaat geen wet opleggen, die gaat geen dingen verbieden of gebieden. En het is, uh, ja... Wat dat betreft, een hond die zou ook, als je hem vraagt uh, wat ga je aan Aleppo doen, die zou ook zeggen: van. Uh, <laughs> <Woof>. <laughs> <laughs> en alsof, in dat opzicht is ons antwoord heel erg gelijk aan een hond. En dat is precies wat je wil hebben. <laughs> nou, je hebt een, een, een, een, een, hoe, een, een filmster die je niet eens fatsoenlijk Engels kan spreken. Als, als uh, gouverneur van Californië gehad, weet je wel. Ja, en een worstelaar als uh, gouverneur van, wat was het nou, Montana of zo? <laughs> Yes, hmm. Ja, ik weet niet, uh, gouverneur ja, Het is natuurlijk ook zo, als je niks doet, dan gaat het gewoon goed. Als iedereen een beetje met rust laat, dus... Ja, je hoeft er niet slim voor te zijn mm -hmm. Je moet alleen een beetje slim overkomen in een debat... en dat is denk ik niet uh, gelukt hierbij. En dat ja. vraag ik me wel af van... Uh, waar, libertariërs doen dat heel vaak. En dan gaan ze een soort... In plaats van een principiële, super-intelligente uh, uh, vent te kiezen... gaan ze zeggen, nee, maar we kunnen beter een... Uh, ja, een goed-ogende compromissesluiter hebben of zo. Ik hoorde dat over onze LP-voorzitter ook zeggen: ja, Hij ziet er goed uit. Ja. Rob Valentine: ja, Hij ziet er goed uit. Ja, ik was, maar ik heb nog nooit dat Libertarisch horen zeggen. Dat is eigenlijk een soort Gary Johnson dan. Ja, kennelijk voelen de leden zich daartoe aangetrokken of zo. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar uh, nee. paar maar... maar ze hebben liever iemand die, die, ja, die er dan strak uitziet of zo. En die uh, politiek correct oogt. En dan, ja, of die dan uh, wat afweet of zo. Of wat vragen kan antwoorden of een debat kan voeren. Dat is niet belangrijk. En misschien is het ook wel zo hoor. Misschien maakt het geen bal uit of je een debat kan voeren, maar... Het lijkt er wel op van dat als je een blunder maakt als libertariër dan wordt het je heel goed ingevreven, zeg maar. Ik denk dat ja, als de gevestigde partijen dat doen, dan maakt het niet uit. Als Donald Trump... Uh... Uh, iets dat ontploft een bom noemt, dan krijgt hij ook al gelijk uh, de wereld over zich heen, dat dat veel te ver gaat en voorbaar is. Uh -oh. Maar als Hillary Clinton uh, hard uh, lacht dat ze de e-mailtjes gewist heeft, uh, dan, uh, ja, dan zal het voor de rest niemand een wezen lijst. Je had ook nog een tongincident natuurlijk. Dus dat is ook raar. Hoe is hij ooit verkozen tot gouverneur? Omdat de andere een democraat was. Uh... Weinig kwaad. Was nou, hij moest het in 1995 opnemen tegen Bruce King. En dat is een democrat niet erg populair was bij de democraten. En de republikeinen hadden hem naar voren geschoten als onervaren politicus... ...omdat ze dachten, ja, in een, in een blauwe staat verliezen we ze toch. Dus hij had uh, de wind in de rug. Opnemen dus tegen niet al te populaire democraten. En hij profileerde zichzelf als, uh, ja, een bekende verhaal... Uh, ...fisically conservative, socially liberal. Dus hij had geen probleem met gay marriage en uh, marihuana... Daarnaast noot hij ook nog populariteit bij de natives, de Native Americans, die uh, hij, casino rechten beloofden. En hij had beloofd ook de, de kas van New Mexico net zo te beheren als hij dat bij zijn eigen bedrijf, uh, Big J Enterprise, zou doen. Dus uh, Hij zou geen geld over de balk smijten, beloofde hij. Maar hij heeft dus een eigen bedrijf gehad wel. Uh... Ja, hij begon in uh, midden jaren zeventig als uh, solo uh, handyman en uh, ja, dat werd uh, al snel een uh, construction company... Uh, ja, is een beetje de grootste van New Mexico. Meer dan duizend uh, werknemers had hij in dienst. En dat heette Big J uh, Enterprise. En J staat natuurlijk voor Johnson. En uh, hij heeft op, pas in 1999, toen hij al uh, gouverneur was, heeft hij dat uh, bedrijf verkocht voor 10 miljoen dollar. Ja. En daarmee is hij dus ook uh, miljonair. Overigens best uh, sneu is voor de uh, Libertarian Party. Die, uh, die campagnes die hij uh, gerund heeft in 2012 en nu ook. Die staan een beetje in de rode cijfers, dus uh, ja. in ieder geval, uh, dat bedrijf van hem, dat uh, deed in tegenstelling uh, tot zijn campagne behoorlijk goed. Ja, hij kan en, wel wat. Ja, ja, best wel wat hoor. Ik bedoel, hij heeft uh, een paar keer uh, de Ironman Triatron uh, gelopen. Dan moet je ook wel van ijzer zijn, wil je dat uh, kunnen presteren. Uh, diverse uh, marathons heeft hij gelopen. Hij heeft ook nog een aantal bergen beklommen, waaronder de Mount Everest. Is ook nog een fanatiek wielrenner. Nee. Verder is hij uh, naast zijn gouverneurschap in uh, 2003, waarin hij in de laatste jaren van uh, zijn gouverneurschap zich heel erg inzette voor de legalisatie van alle drugs. Tegenwoordig bij de Libertarian Party is het alleen maar uh, marijuana. In zijn gouverneursperiode was het echt legalisatie van alle drugs. Uh, hij heeft zich daarna dus uh, op de cannabis gericht. Het is een uh, bedrijf, uh, Cannabis Sativus Incorporated, begonnen. Dat is inmiddels ook al een miljoenenbedrijf. Ja. Ja. Nou, verder staat hij er wel bekend om uh, dat hij uh, graag haai is onder zo'n supply. Alleen hij heeft uh, beloofd tijdens de campagne en ook mocht hij in het Witte Huis komen... ...dat hij dan uh, van de cannabis af zou uh, blijven. Overigens hij rookt en drinkt niet en uh, hij gebruikt uh, uh, cannabis in uh, vloeibare vorm. Maar goed, hij is dan, uh, mag dan wel heel succesvol zijn in het zakenleven. Zijn campagnes, zoals ik al eerder zei, die uh, zitten in de rode cijfers. Ondanks alle royale donaties van mensen, als uh, Chris Novo Zellig van uh, Nirvana, die een aardig duitend zakje heeft gedaan, Ed Crane van het uh, Kato-instituut, de game show host uh, Drew Carey, en niemand minder dan Phil Harvey, die we allemaal natuurlijk kennen als uh, de baas van het seksspeeltjesbedrijf uh, Adam Eve zijn zo'n beetje de grote donoren van de uh, Libertarian Party. Maar ja, dan zal je afvragen waar blijven al die grote donaties. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, de maand april van dit jaar, uh, ging bijvoorbeeld 70% van het campagnebudget naar uh, het bedrijf van zijn campagnemanager uh, Ron Nelson. Overigens moet ik daar even wel bij zeggen dat het bedrijf van uh, de beste man een uh, opiniestrategiebedrijf is. N S O N. Maar goed. De campagnes staan nog steeds in de rode cijfers. Dus als u graag wilt doneren, dan zullen ze hartstikke blij mee zijn. Ja, van de ene failliete campagne gaan we naar uh, de andere failliete bank. Wat een mooi bruggetje, dames en heren. Wat was er aan de hand? Ja, Deutsche Bank die is uh, in de aandelenkoers uh, heel erg onderuit gegaan. Naar, uh, ja, ik geloof, naar, uh, onder de 10. Nou, het is bijna, bijna onder de 10. En de. Ja, de credit default swap, dus de, de verzekeringspremie tegen een uh, faillissement van Deutsche Bank, die zijn ook veel duurder geworden. En <coughs> dat zegt de prijs heel goed uh, over die van Lehman valt heen te leggen. De, maar Deutsche Bank is natuurlijk een heel grote uh, bank. Dat is uh, vier keer zo groot als, als uh, Lehman destijds. En ze hebben een derivatenportefeuille die is echt astronomisch. Dus dat zijn allemaal dingen als opties en uh, termijncontracten... en dingen die uh, uh, met hefboom over andere zaken gaan. Over aandelen of uh, commodities of zo. En de waarde daarvan is uh, 42 uh, biljoen dollar of euro. Dus dat is, uh, dat is iets van... Uh, ja, een aantal maal, de, drie keer geloof ik... de hele Europese economie jaar Oké. Okay. Dus dat is een enorme dag. En dan zeggen ze wel van... ja, dat heft elkaar allemaal op... en het kan nooit allemaal tegelijk waardeloos worden... maar het is toch wel heel eng. En nou... Uh, ja, ter, ...waar ook eens moet vuur zijn. Dus nou beginnen, en dat zag ik bij Lehman ook... ...dan beginnen de uh, hedge funds... ...die beginnen hun geld daar weg te halen. Van uh, ja, weet je wat... <laughs> ...voor het geval er echt iets mis is... ...dan uh, halen wij toch maar ons geld weg... ...wat, wat hun financiële positie natuurlijk nog meer verslechtert. Mm -hmm. En ja, je hebt ook al gehad dat de CEO naar buiten kwam en zei, nee, het is helemaal geweldig. een Beetje zoals die vent van Baghdad, weet je wel, die uh, Ali. Uh, nee, we hebben miljarden liggen en uh, we zijn bezaaid onder het geld hier. en We kunnen nog een heleboel verkopen. En, en dat... They are not near Baghdad. Don't believe them. They are nowhere. Yeah. Yeah. This is silly. They are running for their lives. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat heeft heel graag. Dat is bij Lehman is dat destijds ook gebeurd. En dat was ja, niet zo lang voordat de hele uh, toen de Le ging bij Lehman. En Lehman, daar is eigenlijk toen de grote crisis mee begon in 2008. Dus als je nou iets hebt dat vier keer zo groot is als Lehman... en dan hebben ze ook nog een boete gekregen van uh, 14,5 miljard van... Uh, of gekregen, ik zeg gebruik dat woord. gekregen weer voor boete. ze moeten 14,5 miljard betalen aan het uh, Amerikaanse ministerie van Justitie. De die Amerikanen die zitten het Europese bedrijfsleven ook helemaal lek te steken met hun... Uh... Het is weer tijd voor een nieuwe crisis, want we willen oorlog. Zoiets. Uh... Ah, ja, maar ze hebben Volkswagen hebben ze ook al en, uh, en de Franse bank hebben ze ook. Uh, was dat BNP Paribas of, uh, of Crédit Lyonnais, maar een van die, van die twee ook een enorme boete opgelegd. Uh, ja, de, de, uh, en de Rabobank in Nederland is natuurlijk ook al beboet. Dus ja, ik denk dat het Europese bankenwezen... Ook even een, een steek krijgt. En misschien met die vluchtelingencrisis ook nog erbij. Want dat creëert denk ik ook weer een, een rush naar de dollar toe. Hè? Want de mensen die zijn dan wel bang en die denken naar nou, die dollar, dat is tenminste veilig. Dus dan, dan krijg je weer een stroom naar naar dollar toe. En dat, dat houdt de zaak in Amerika ook weer wat langer overeind. Iemand anders in ellende is, uh, is jouw kracht dan, zeg maar. Ja, ja, ja. ja en ik ruik hier ook weer uh, too big to fail. Dus uh, dan moet straks de Duitse belastingbetaler uh, vol gaan dokken, zeg maar. Merkel heeft al gezegd uh, daar gaan we niet aan doen. We, gaan daar, we moeten nou eens af zijn van de too big to fail en we gaan geen staatssteunis geven. Maar de volgende dag kwam er al in het nieuws dat er een plan was voor de Duitse overheid om er een aandeel in te nemen in Deutsche Bank. Ja, ik bedoel, als Merkel iets of het gewoon een politicus iets zegt... is het altijd het tegenovergestelde. Ja, door... er is natuurlijk wel... in heel Europa is er in plaats van bail-out... is er bail-in wetgeving aangenomen. Mm -hmm. En dat houdt in dat het Cyprus... de rekeninghouders hun geld verliezen... de aandeelhouders... en uh, niet de, uh, de belasting betalen meer. En ik weet niet of dat doorgezet gaat worden... want dit is natuurlijk een hele grote bank in Europa. Mm -hmm. En ja, als je gaat zeggen van... Uh, ja, we gaan hier niet aan beeld uitzoeken, dan ja, kan het ook een hele aparte gevolg hebben denk ik. En dan maar. gaat iedereen bijvoorbeeld al zijn geld eraf halen en de aandeelhouders Oh, ja. Laat maar ja. zitten! <laughs> Ja, dan trekken mensen heel snel een ander ervan af inderdaad, denk ik, want je wil niet dat je bij die beelden in uh, te pakken wordt genomen. Ja, ja. En het verspreidt al, want uh, die andere bank, Commercial Bank, die heeft gelijk ook al 17% van het personeel ontslagen. Ja. Dus ja, het is al, uh, meestal begint het met dit soort dingen. Een dus nieuwe crisis komt eraan. Nee, goed, dan gaan we nu uh, van uh, de Duitse bank over uh, naar uh, ja, de Zwarte Piet discussie, want die is weer uh, ja, een nieuw leven ingeblazen. Hè? Altijd een beetje, wanneer de pepernoten in de schappen uh, liggen, dan, uh, ja, dan wordt de Zwarte-Pieten-discussie weer aangewakkerd, hè? Uh, ja, nou, in de zomer uh, kwam het ook al even voorbij. Ja, het is komkommertijd nog... dan, hè? Ja, dat was het nog voor. Uh, nou, deze zomer hebben we natuurlijk geen uh, uh, komkommertijd gehad vanwege de Bruine-Pieten. Die... Uh, He, met uh, de coup in Turkije en uh, die, dat ongeval in Nice. Dan dachten we van, uh, nou, he, dit, dit is wel uh, even druk deze zomer. Ah. Maar, maar om eerder te zijn, ik weet ook niet meer wat het nieuws was deze zomer. <laughs> ook een of andere VN iets die iets zei over onze nationale tradities. En ja, ik ga maar gelijk los. Mag wel, hè? Ja, joh. Ja, dus uh, je zou bijna denken dat... Uh, uh, ja, de traditie ongeveer is dat wij, weet ik veel, gewoon at random een neger van straat pakken en die uh, aan de hoogste telefoonpaal ophangen. Nee, dit gaat gewoon om een kindervreel. En uh, ja, en nou hebben we dus al zoveel uh, mensen die zichzelf heel belangrijk willen vinden, daarmee uh, mee mee, uh, bemoeid. Ja, misschien moeten we eerder gewoon de vraag stellen van is het nog wel een kinderfeest? Okay, Andrea, heb jij je überhaupt ooit wel eens in een uh, Zwarte Pieten discussie gemengd? Of, uh? Ja, dat um, uh, was in 2013. Toen viel het mij voor het eerst op dat de Zwarte Pieten uh, uh, discussie echt losging. En toen heb ik mij er ook in gemengd met een vrij um, uitgesproken artikel. Oké. Okay. Wat ook een uh, kleine relletje heeft doen ontstaan. Omdat mijn punt was, daarin. Dat uh, de intellectuele elite zich een beetje voor het karretje liet spannen van een paar activisten. En daarmee um, er een beetje met de prijs van doorgingen. Van het wij, kijk, ons eens politiek correct zijn en goede mensen zijn. En dat dat, niet, um, ja, dat dat ten koste gaat van andere onderwerpen die wellicht belangrijker zijn. Maar waar je minder mee kunt scoren op de Good Goodman's Index. Mm -hmm. Ja, en natuurlijk waren er witte mensen die daar niet blij mee waren. Want die vonden dat echt heel belangrijk. En, die vonden het niet fijn om een soort van ulterior motive aangesmeerd te krijgen door mij. Ja. En daarna heb ik me eigenlijk niet meer bemoeid met die hele discussie, omdat het me duidelijk werd dat een, een alternatieve invulling niet wordt gewaardeerd. Het is van, je moet of voor zijn of je moet tegen zijn. En als je een andere soort van meta-analyse doet over het hele discussie zelf, wordt dat helemaal niet in dank afgenomen. Ja. Mensen zeggen van, ja maar ik weet niet wat ik moet vinden over deze discussie nu. Ja maar daar ben ik ook niet voor om te vertellen wat jij moet vinden over de discussie. Maar daar zoeken mensen schijnbaar wel naar. Naar een soort van persoon die ze over de streep kan trekken. Voor mensen die nog twijfelen of iets dergelijks. Ja, ja. Het is een beetje een nutteloos getouwtrek ja. ja, als, als een libertariër heb je al heel snel, zit je al heel snel in dat hoekje. Ja. Je komt meestal met een mening die niet voor is of tegen, weet je. Ja, dus, uh... ja en dat worden mensen heel boos. <laughs> ja, ja, ja. ja, maar goed, wat er, wat er nu de schaande is, is dat er... Uh... Dat nu zelfs ook de kinderombudsman zich mee bemoeid heeft. De Nederlandse kinderombudsman. Ja, en dan man tussen aanhalingstekentjes, want we hebben het hier over een vrouw. Uh. Nou, heeft uh, nog eens even naar de VN kinderrechtenverdrag gekeken. daarin staat dat... Uh, Zwarte Piet niet moet kunnen omdat uh, de figuur kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie. Daarom moet Zwarte Piet zo'n dadelijk worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer kunnen ervaren bij het Sinterklaasfeest. En daar, daar, daar ligt ook mijn bezwaar hier in deze. En, uh, maar, ik, nou ja, in 2013 zag ik trouwens mensen gewoon ineens vanuit het niets afhaken van Facebook omdat het hun allemaal veel te heet onder de voeten werd. Dankzij de zwarte pieten discussie. Terwijl ik dus dacht van meid, uh, trek het niet zo uh, uh, dik aan. Maak het niet al te zwart. Maar uh, ja, nee, het is, het is, uh, dat maakt het ook heel erg emotioneel. Uh, maar daar gaat uh, deze aanpassing aan onze cultuur, gaat het waarschijnlijk nog emotioneeler maken in de toekomst. En ik zal het even weer uit te leggen. In de wereld zoals we dat uh, kennen, zul je altijd uh, te maken krijgen met ja, weerstand of iets wat anders is of iets wat onprettig voelt. En, uh, en, en daar zul je eigenlijk van jongs af aan al uh, mee om uh, moeten leren gaan. Nou worden kinderen natuurlijk vooral geleerd om, uh, om te gaan met uh, uh, frustraties maar ik denk dat het net zo goed kan gelden van he, om, omgaan met angst en omgaan met teleurstelling eh, en et cetera. En dat ontneem je nu gewoon die kinderen. Het wordt, je maakt het veel te veilig, maar daarmee stel je iets uit waardoor je straks allemaal jonge volwassenen krijgen die compleet beschermd eh, de volwassen wereld ingaan en dan ook vanuit het niets ineens alles voor een kiezer gaan krijgen. Dat is wat je hiermee uh, krijgt. Hm. Ja, ik zie er binnen de toekomst al de safe space op de bedrijfsvloer uh, komen. Nou, ja in zekere zin wapenen de mensen zich ook al een beetje hiertegen. Door gewoon standaard de hele dag op een smartphone uh, te kijken. Gewoon lekker in je eigen space blijven, snap je? Geen contact maken met andere invloeden. Dus in wezen kun je al heel ver komen met je smartphone. Langs alle discriminatie en et cetera. Ik bedoel, als je Candy Crush saga speelt, dan loop je zo vrolijk langs een aantal uh, mensen van de Nederlandse Volksunie, <lacht> als je zou willen. Maar dus, hè, dus ja, dat je wel of niet op, uh, op zit te heffen aan, uh, aan, aan een, uh, iets wat je mogen zou kunnen irriteren, ja, dat is ook een beetje een keuze eigenlijk. En het verschil uh, is natuurlijk dat uh, het gaat niet om uh, discriminatie zelf. Het gaat om het symbool van discriminatie. En ja, dat is niet iets voor kinderen. Die kinderen worden er nu bij betrokken. Bij iets waarbij ouders. Uh Compleet uh, finaal de plan continu uh, mislukken. Onder andere waardoor uh, wat uh, Andrea net zei. En uh, het wordt er niet allemaal even helderder van, uiteindelijk. En uh, voor, uh, nou, weer een stukje uit de NOS-artikel. Voor het onderzoek werd door de ombudsman ook gesproken met blanke en gekleurde kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Sommigen van hen voelen zich rond in de klaarstijd extra gediscrimineerd. Nou, omdat je. Uh, aangesproken kan worden als uh, Zwarte Piet. Waardoor je dan gaat associëren met iemand die pepernoten slingert. Oh nee, met iemand die ooit een keer op uh, een slavenschip is uh, vervoerd. Wat uh, ook een associatie is die je eigen hoofd maakt eigenlijk. Uh, ja, ik, vorig jaar had ik geloof ik hier ook een... Uh, nee, was er een ander iets over vrouwen die op straat voor hoer werden uitgemaakt. en uh, Weet je, als postbode, dan krijg je ook bijna standaard soms door eh, kinderen de begroeting van, hé, hey, homo. <lacht> en, ja, en dan zit ik ook niet eh, te denken van, ben ik er nou wel één of geen één? En oh, wat vervelend dat ik hier niet mee zit opgescheen. Je kunt het ook gewoon accepteren dat het gebeurt. En dan gewoon verder gaan met wat je überhaupt eraan het doen was. In mijn geval, briefjes in de brievenbus aan het stoppen. Ja, maar dat is niet helemaal uh, de geest van jonge mensen tegenwoordig. Want ik vond het interessant, Henk, dat je zei net over um, dat je kinderen krijgt die heel erg gepamperd zijn en niet met de echte wereld kunnen op, omgaan op een gegeven moment. Maar wij hebben waarschijnlijk een heel ander idee van wat de echte wereld is. Of tenminste ik en uh, die mensen die gepamperd willen worden. Want je kunt prima van het wieg tot het graf aan... Met quota, subsidies, uh, positieve discriminatie in die bubbel gehouden worden. Je hebt er alleen heel veel overheidsinterventie voor nodig. Dus het kan prima dat uh, straatterrorisme, zoals dat wordt genoemd, uh, dat het strafbaar wordt gesteld. En dat als een jongetje zegt: "Hey, hoe tegen mij dat hij dan de bak in verdwijnt? En op die manier kan ik gepamperd door het leven. En schijnbaar is dat een betere keuze voor veel mensen dan gewoon te die dieren met het feit dat je soms behoer wordt uitgemaakt. Of dat je soms niet wordt aangenomen op een baan omdat je misschien vrouw bent, zwart bent of wit bent juist of iets anders. Dat is niet acceptabel meer om de een of andere reden. Nee. Dus ja, de werkelijkheid wordt gewoon aangepast naar het gepamperde ideaal en niet andersom. Ja, ja het is, ik, bedoel, ik snap wel, hè, ja, het is inderdaad uh, vervelend, hè, die dingen uh, als discriminatie en uh, buitengesloten worden, gepest worden, uh, maar ja, er wordt ook mee gehandeld uh, vanuit een totale onbegrip uh, naar die processen toe. En, Uiteindelijk uh, is het ook heel vaak mogelijk dat degene die aan het uh, helpen is... uiteindelijk zelf de grootste bullebak wordt. Ja, die uh, mensen uh, zit te kleineren terwijl die, diegene zou willen opbouwen. Ja, dat je er in een soort rolverdeling komt van... jij hebt mijn hulp nodig, ik ben jouw held en uh, jij bent het slachtoffer. En uh, je wordt daar als slachtoffer erg afhankelijk van... En het is een evenwicht, dat is wat mensen voelen. Ja, dat voelt op zich natuurlijk aan, maar gericht op de toekomst zijn het twee compleet destructieve houdingen ten opzichte van elkaar. Ja, volgens mij is het zelfs nog erger. Uh, op het moment dat jij de rol van slachtoffer op je neemt, vervolgens je boos maakt om het feit dat je slachtoffer bent. En vervolgens krijg je dan de blowback, de wraak tegen de persoon die jou uh, onderdrukt heeft. En dan krijg je dus... Uh, de witte mensen hebben het altijd zo goed gehad. Nu is het tijd om ze eens op hun nummer te zetten en terug te pakken. En dat is volgens mij een vrij gevaarlijk omkeerpunt. Niet zozeer dat de kleurde mens of iets dergelijks gewoon gelijkheid op want omdat het hartstikke goed. Maar dat het doorslaat naar, en nu gaan wij ook eens de baas uithangen. Het is niet genoeg om gewoon geen slaaf meer te zijn. Je moet ook zelf de meester worden over iemand anders. En iemand anders tot slaaf maken. En dat proces, dat zie je bijna altijd als er een onrecht is geweest, dat de, de, de tegenreactie omslaat naar het negatief daarvan, dus weer een onrecht wordt. En twee onrechtvaardige dingen maken niet een rechtvaardig ding. En dat wordt uit het oog verloren. Dit soort ge culturele getouwtrek heb ik het idee. Dat ja, klopt, dat klopt. He, om maar gelijk Israël uh, erin te gooien. Precies, ja. Hoe Goed zij, voorbeeld. Ja, hoe zij uh, ja, met Palestina omgaan. Er ja. Ja, dus zou een ander uh, land gewoon uh, op anders op worden aangesproken. Ja. ja. ja, dat, uh, ja. Dus het is wat dat betreft gewoon heel raar. Hoe die emotionele ladingen en verhoudingen werken. Hè. Dus hoe schuldgevoel. Uh, zeg maar uh, ja mensen om de tuin uh, kan leiden wat dat betreft. Uh, ja uh, nou, ik heb dus sowieso geen zin om mij schuldig te voelen voor mijn blanke uh, voorouders want ik weet niet wat ze hebben gedaan snap je dus uh, en bovendien ik heb er ook geen invloed meer op en uh, dan zou ik uiteindelijk slaaf worden van mijn uh, uh, ja, van mijn schuldgevoel. En daar heeft ook niemand wat aan. En het kan wel voelen alsof dat uh, uh, recht zet. Maar wat werkelijk recht zou zetten is dat uh, degene die met dat uh, slavencomplex zit, dat slavencomplex kan uh, loslaten. Kan ja. verwerken. En hoe moeilijk dat ook is. Hè, dus hoe, uh, het is uh, wat dat betreft ook een soort ja, verslaving. Van, uh, waarin je dus in gaat hangen met je ideeën van uh, ja, waarbij je ook dingen. Uh, ja, uh, waarbij je eigenlijk ook heel veel andere dingen los gaat laten. die je gewoon uh, uh, vast had kunnen houden. Als je denkt: van ik kan in deze wereld uh, niet. Uh, niet uh, maken, want mijn ouders waren uh, slaaf ja dan vergeet je zeg maar van hoe die voorouders die slaven zeg maar soms in embarmelijke uh, omstandigheden uh, vaak nog wel wat ervan proberen uh, hebben te maken hè? en iemand die daar uh, zeg maar wat had geschreven, ik ben de naam even kwijt zo'n joodse filosoof die uh, psychiater die in uh, Auschwitz uh, had gezeten geloof ik en hij kwam ook uh, die Poolse uh, bezetstrijder uh, tegen en uh, hij voelde zich zeg maar bevrijd in zo'n concentratiekamp en, en daarbij zeg maar hè, dus ondanks uh, wat hij, uh, hij zag dat uh, wat die Duitsers deden zeg maar eigenlijk meer een teken was van gevangenschap dan de mogelijkheden wat hij nog voor zichzelf zag en hij kwam bij zijn gevoel van trots en dit is een hele vrije extreme situatie. Maar uiteindelijk heeft hij dan zeg maar wel dit naar de wereld uh, toegebracht. Want in deze extreme situatie kon ik zeg maar... Uh, hij was ook een arts en uh, door zijn positieve insteek inste in het... Uh, uh, in de holocaust, zeg maar, hè, heeft hij zichzelf ook nog euh, beter eruit gebracht. Ja, doordat op een gegeven moment euh, kregen de naties ook weer ontzag euh, voor hem, zeg maar. Omdat hij zo niet te breken leek. En op een goede manier, niet door irritant te zijn, maar gewoon door euh, trots te blijven eigenlijk. Als mens. Niet als iemand die zich tegen iets euh, ageert, maar de situatie neemt zoals het is en ja, daar dan zeg maar net een schepje bovenop te doen, waardoor het ietsjes beter wordt. En van dat klein beetje beter daar al uh, uh, op kunnen leven. Mm -hmm. Ja, Henk, wat jij beschrijft is een beetje het uh, fotonegatief van Is dit een mens? Van Primo Levi natuurlijk. Um, die juist heel erg focuste op de ontmenselijking. En hoe mensen als het ware tot beesten worden in een situatie als Auschwitz. En wat jij beschrijft is iemand die juist ziet, ondanks deze situatie heb ik nog steeds mijn kern als mens en heb ik nog eer en al dat soort dingen. Maar allebei de reacties zijn natuurlijk even legitiem. Ik bedoel, ik kan niet zeggen tegen iemand die een auto is geweest of die een verleden heeft. Jij zou eigenlijk gewoon uh, in jezelf moeten kijken en uh, trots moeten zijn ondanks de situatie. Um, ik denk dat je bij dat psychologische analyseren van hoe mensen zich zouden moeten voelen of zouden kunnen voelen. Ik denk dat je al heel snel op dun ijs komt als je uh, daar bent. Want ik heb bijvoorbeeld voor mijn gevoel geen recht van spreken over hoe iemand zich moet voelen die het heeft meegemaakt. Maar ik kan wel zeggen de manier waarop je omgaat met hoe je dingen hebt meegemaakt. Um, dat daar een bepaald mechaniek achter zit en dat zou kunnen doorslaan in het onderdeel worden van dingen die ook slecht zijn. Bijvoorbeeld inderdaad als je kijkt naar Israël. Van je kunt geen kritiek leveren zonder dat er wordt gezegd, maar je bent antisemiet. Of uh, de Holocaustkaart wordt getrokken, bij wijze van spreken. En ongeacht hoe mensen zich voelen over die Holocaust, dat mechanisme daarachter dat is niet wenselijk. Dus ik, ik zie heel erg dat die discussie wordt teruggebracht naar ik voel me zo. En daarom wil ik dat dit gebeurt. Maar ja, ik denk dat het, dat het een uh, gevaarlijk punt is om te zitten in de discussie. Ja, ja, nee, dat geloof ik ook wel. De naam is trouwens Victor Frankl... Oh, Oké. Okay. Okay. Was die hole zo Was dat Witlaf? Uh... Ja, die hebben bij elkaar in de kampen gekeken. Het ja, ja, verhaal van die Witlaf, die ken ik wel, ja. Dat is, uh, okay. Die vrijwillig Auschwitz inging om. Uh... Ja, ja. ja, ja. ja. Okay. Oh, hij trouwens, uh, Witold Ja. En daar was uh, die Victor Franco uh, ook al door de onderindruk van, zeg maar. Uh, uh. Dus die heeft, heeft zeg maar die houding ervan uh, overgenomen. en. Uh, en ik begrijp wat uh, Andrea probeert te zeggen, maar dat, inderdaad. En ik weet ook waarom het zo uh, so tricky is. En dat is omdat uh, het gaat hier om uh, mensen die gaan dan heel snel in dooddoeners uh, uh, praten. Yeah? Als je het dan hebt over uh, mensenrechten in de Verenigde Staten, dan zegt de Verenigde Staten 9-11, 9-11. <laughs> en, uh, en dat is natuurlijk een dooddoener. En de bedoeling is juist dat je het weer dingen tot uh, leven uh, maakt. En als ik het er, erover zou hebben... is dat ik niet zeg van... Nou, weet, hè, weet je wat jij zou moeten doen van het uh, universum of zo. Ik kan alleen maar aangeven van de mogelijkheid is er. En als je er gebruik van gaat maken... dan is dit en dit de winst. En dan hebben mensen de keuze... of ze zeg maar uh, uh, voor het uh, verdriet gaan en die route op... He, want, nou ja, verdriet is verdriet. En ik zou nooit zeggen van, he, dat je dat moet ontkennen of emoties moet uh, ontkennen. Maar, uh, kijk, als ze alleen maar komen en verder niet meer gaan, dan blokkeert er wel iets, zeg maar. Dus je moet wel kijken van, hoe kom ik weer van die emoties af, ja. denk ik. Want anders maak je jezelf wel ziek. En ja, het moet ook gewoon duidelijk zijn, als je jezelf wel ziek maakt, vind je dat ook geen probleem. Maar ik hoef bijvoorbeeld niet in iemands anders rouw mee te gaan. Dus het verschil tussen medelijden en mededoog. Ik kan prima openstaan voor het verdriet van uh, groot verlies. Maar het is iemand anders verdriet. En dat hoeft niks uh, af te doen van uh, mijn geluk. Dat wil niet zeggen dat ik uh, mijn oranje hoedje en mijn wufusela uh, uit de kast ga halen als er een overlijden uh, in de buurt is. Maar het, is, het hoeft wat dat betreft alleen maar op te houden bij respect voor de emotie. En je kunt een beetje aanpassen aan, hè, aan, aan uh, waar iemand in zit. Maar ook maar tot zover. Het moet verder geen complete aanslag doen op uh, het leven. En kijk... Wat dat betreft hebben uh, de Joodse slachtoffers uh, van de holocaust, uh, die hebben wel uh, moeite gehad uh, toen ze terugkwamen in Nederland. Want zij hadden een Auschwitz meegemaakt, kwamen terug in Nederland en ja, eigenlijk wist je niet van elkaar wat je had meegemaakt. En eigenlijk was het te horen gekregen, was zo van, ja wij hadden het hier ook zo moeilijk. Ja, misschien was het ook wat je dan een beetje met elkaar nodig hebt om, nou ja, om de boel weer een beetje uh, op te bouwen. Maar emotioneel natuurlijk blijft daar wel iets liggen. En ik, ja, emoties moet je zeker herkennen. Dus niet, ik zou nooit zeggen van hè, mensen die zich echt gediscrimineerd voelen of zo, van dat dat niet zo is. Toch vraag ik mij af aan de mensen die, uh, nou, die bijvoorbeeld bang zijn en die uh, meedoen. Maar hoe zit het dan met jouw emoties? Zijn die wel oprecht? Ja, ik denk, je kunt respect hebben voor emoties en uh, toegeven of erkennen dat die er zijn. Maar dat betekent niet dat je op basis daarvan ook uh, slecht beleid hoeft te steunen. En dat is een beetje de fout die veel intellectuelen maken. Namelijk, oké, okay, deze mensen voelen zich gediscrimineerd, voelen zich onveilig. Um, ik voel mij schuldig daarover, want redenen. Vervolgens gaan wij zorgen dat de staat andere mensen gaat dwingen hoe ze zich op straat gedragen, uh, wie ze aannemen op het werk, uh, hoeveel uh, donkere mensen er op universiteit moeten komen enzovoort. En dat, oh, dat is een, een ver. zeg maar. Ja, dat is heel vervelend. Oh, kijk, we hebben Klaas ook nog, joh. Ja. Hey. Hallo beste mensen. Uh, ja, ja, ja, we zitten midden in uitzending, Klaas. Maar, uh, oh. Welkom. Ben je al aan het opnemen? We zijn al aan het opnemen, ja. ja, ja. Snel joh. Ja. Ik, vind het, uh, ik weet niet precies waar gaat eigenlijk over Laat ik dat eerst even vragen. <laughs> Oeh, <laughs> een Zwart-Pieter discussie. Oh, gezellig, ja, ja. Ja. ja. Daar is nog niet genoeg over gezegd. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Zodoende zijn we dus naar huis gekomen. Oh, ik bedoel, uh, Andreas okay. Andrea, zit je nog midden in het verhaal? Of, uh... Nee, nee. Okay, nee okay. Ja. Maar die, uh, Wat ik hoor is dat sommige mensen zeggen, ja, uh, je kan inderdaad nooit weten hoe iemand erin zit. En je kan altijd zeggen, hè, ongeacht hoe iemand meeleeft of ongeacht hoe iemand reageert. Je kan altijd, eh, soms ook als het niet echt is, kan je altijd doen van ja nee, maar ik, ik, het voor mij is het anders of, of je weet het niet. En dat, dat, is toch, uh, ja, dat is toch een vaag terrein waar je niks mee kunt. Maar het fijne is denk ik wel dat je altijd kunt blijven zeggen van nou ja, goed, maar als wij met elkaar samen verder moeten, ja dan, uh, dan moet het wel vrijwillig blijven, dan moet het wel van beide kanten komen. Ja, de, en dat is wat er dan misgaat als je inderdaad, wij, wij zijn overal bij betrokken, dus mensen voelen zich op een bepaalde manier. Nou, en dan, uh, heel veel mensen reageren er op een andere manier op, of die staan er op een andere manier in. Maar het is heel moeilijk om je daar echt aan te onttrekken. En dat is uh, ja, vaak het eerste gevoel dat bij me opkomt. Ik wil me eraan onttrekken. En dat is dan net hetgene wat niet kan. En ik denk dat dat. Uh, het feit van associatie, dat dat heel belangrijk is in heel veel contexten en ook in deze. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ik, ik denk namelijk, want omdat je je niet aan kunt onttrekken, daardoor, uh, ja, laat ik het zo zeggen, uh, er staan allemaal potjes te pruttelen. En, uh, maar je kunt potjes niet van het vuur halen, dus ze blijven allemaal pruttelen. En als je zegt van ja, nou goed, uh, ik haal mijn potje van het vuur en anderen ook. En dan, dan houdt het vanzelf op en dan gaat het veel minder pruttelen. Ik denk als je de vrijheid hebt om niet in hetzelfde schuitje te zitten met mensen die hele moeilijke standpunten innemen, of niet waar geen land mee te bezeilen is, dat heel veel problemen verdwijnen. Ik denk dat heel veel problemen, vooral ook in de gekwetstheidssfeer, alleen maar bestaan omdat we geen afstand van elkaar kunnen nemen. Ja, dat klopt, ja. Er zijn, dat dat doen, er, actief, nou, er zijn maar weinig mensen die er actief op uitgaan om anderen te gaan kwetsen. Dus die zijn er vast wel. Uh -uh. Maar het is, we kunnen geen kant op. Hey, ik, ik, ik. Er zijn genoeg uh, mensen die worden compleet moe van bepaalde zaken in de maatschappij. of het nou Zwarte Piet is of weer over Israël. Ik weet wel op een gegeven moment, dan locht ik in op Facebook. En dat was mijn hele tijdlijn, was een of andere uh, groot slachtofferritueel uit Palestina. Nou, natuurlijk is het wel erg wat daar gebeurt. Maar ja, op dat moment heb ik... Ja, wordt het wat te veel. En ik denk dat het gezond is dat je er afstand van kunt nemen. Want als iedereen de mogelijkheid heeft om afstand van de ander te nemen. Oh, jij speelt zelf. Jij wil wel een soort pizza. Nou, dan wil het niks met jou te maken hebben. Of ja, ik wil juist met je meedoen. Als dat meer uh, vrij kan, als je meer ruimte hebt om echt, om echt met iemand te associëren en echt niet met iemand te associëren. Dan, ja, dan ben, krijg je zelf dat het wat gaat uitbalanceren. En dan blijven vaak alleen maar echte conflicten over. Want nu is voordat iemand. Uh, ja, Heel veel mensen die maken allemaal keuzes waar we niet, uh, waar iedereen weer een andere gedachte over hebt, heeft. Maar uh, ja, we zitten wel allemaal in dezelfde gezondheidszorg. We zitten wel allemaal in hetzelfde bestuur. We moeten allemaal, uh, uh, als je uh, je wilt terugtrekken en je wilt met gelijkgestemde een hobbydorp bouwen of zo, weet ik veel, dan mag dat niet. <laughs> dus je, je zit op zoveel vlakken aan elkaar vast verbonden. Ja, en daardoor krijg je heel veel van die. Uh, van die nepproblemen en die blijven maar pruttelen. Ja, dat is een heel goed punt. Ik zie inderdaad ook dat het probleem vaak ontstaat omdat er getouwtrek is over wie politiek de overhand krijgt. Dus welke interpretatie van het probleem wordt geïmplementeerd? Dus moet Zwarte Piet nou wel op de publieke omroep uh, er anders uit gaan zien of niet? En dus die, die obsessie met iedereen moet mijn mening overnemen en we gaan politiek lobbyen om dat te krijgen, dat zorgt voor die verhitte discussies. Terwijl, als je niet zou proberen om een monocultuur af te dwingen, maar gewoon een soort van her, herzuiling van de samenleving zou accepteren, dan zou het probleem er niet zijn. Ja, ja ik, ik, ik, ik denk ook dat het veel belangrijker is dat je moet kijken naar jezelf. Bijvoorbeeld, toen de Zwarte Pieter discussie opleidde, heb ik gewoon een paar mensen in mijn omgeving gevraagd het, hoe zij zich erover voelden. En dat vond ik eigenlijk het belangrijkste. Het, het kan wel, heel veel mensen kunnen er al heel veel dingen over gaan zeggen. En ik ben het met bepaalde mensen meer eens dan niet, maar in zekere zin vind ik het belangrijker wat iemand die dicht bij me staat ervan voelt dan, want daar, daar geef ik dan nog om, dan wat ander, ja, dan dat hele gepraat eromheen. Uh, <laughs> ja, je, het, het, het is met, met wie je wilt verbinden en daar zou je eigenlijk op moeten richten van met welke mensen wil ik verder. En ja, Soms kan het, hè, sommige dingen zijn zo belangrijk dat je dus op zou willen selecteren. En misschien zijn er mensen die zeggen, nou, wat jij van Zwarte Piet vindt... ...dat is voor mij do doorslaggevend over hoe we verder met elkaar gaan. Ik noem maar even wat. Dat kan gebeuren, toch? Ja. Uh -huh. Waarom? Maar waarom zou je dat nou doen? Wat? Dat als iemand anders kijkt naar Zwarte Piet, dat je dan zegt van... ...nou, dan hoeven we elkaar niet meer te zien. Nee, dat weet ik niet, maar dat bestaat, toch? Dat kan toch? Ik zeg niet dat het goed is of fout. Maar dat, dat kan gewoon. En andere mensen hebben dat weer. Iedereen heeft wel iets anders... Uh, sommige mensen zijn helemaal, uh, ja, gaan helemaal dol over hoe je je kleedt. Dan vinden ze het heel belangrijk hoe je eruit ziet. Jawel. Uh, andere mensen vinden het weer heel belangrijk uh, wat je eet. Uh, of je wel of niet rookt. Dat uh, je van Zwarte Piet vindt. Uh, nou. En zo zijn er uh, ontelbaar dingen, denk ik, te verzinnen waarover je, uh, nou, waar, waar, vast wel een groep mensen voor het vinden is die dat heel belangrijk vindt. Nou, ja. Waarom? Wacht even. Er zit natuurlijk wel een element in van, uh, van, van boven en onder. Hè. Dus ja, uh, yeah, het is het morele high ground versus uh, ja, de stabiele ondergrond, uh, wat de discussie is. Hè. Dus uh, je hebt zeg maar mensen die gewoon. ...prima kunnen accepteren van, uh, dat het een traditie is. En je hebt gewoon mensen nou, die zoeken naar de hè, morele verbetering. En, ja. en die hebben de morele gewoon... verbetering is het probleem niet. Het is het probleem dat die mensen anderen willen dwingen om dat ook zo te zien. Precies. En, en, en mensen die dat niet zo zien, die hebben een uh, hapend moreel kompas... ...in plaats van, die denken er gewoon anders over. Ja. En, en die, dat soort die pedanterie dat zich uh, om te zetten in beleid... ...daar krijgen de russies van. Ja, want als je, zeg maar, in een dagelijks leven, hè, na moet gaan wie er allemaal, ja, laten we zeggen, uh, uh, hè, boeddhistische fout doen, of uh, laten we zeggen, hè, dat het, de wereld zo duaal is dat je echt kunt, dat je echt alleen maar goed en fout kunt doen. Maar als je echt uh, alleen maar bezig bent om te stoppen wat, uh, wat fout is, nou, dan word je daar behoorlijk moe van. Ja. He, de kunst is ook om je te richten op he, wat, wat wel goed kan gaan, eigenlijk. En dat is lastig hoor. Tuurlijk. Heel, heel lastig. Zeker als je op Facebook zit, natuurlijk. Ja. ja, absoluut. Ik, ja. Ja, want ik zag van de week ook, uh, ja, ik kwam een beetje moe, ook op Facebook aan. Ja, en dan zag ik ook, zeg maar, en ook van, uh, van mensen van de Libertarische Partij, zeg maar, ja, welke oproepen er allemaal aan mij werd gedaan om me inderdaad aan te verbinden. En. En de keuze was voor mij uh, die ochtend vrij helder aan uh, niks. Niks. Dus want ik was al moe. Dus ehm.. Uh... dat is Nee, nee, daar heeft ze gelijk aan. <laughs> dus, uh, maar dan werkt het dus niet. Maar dat is ook wel weer heel sneu en deprimerend uiteindelijk. Van, uh, dat mensen zo wanhopig hun best doen om, uh, ja, morele riviertjes aan te uh, uh, leggen. Van, oh, stroom met mij mee. Maar het, het is allemaal, uh, ja, net niet of zo. Ja, goed joh. Ja, ik weet niet of we hier nog verder over doorgaan eigenlijk, of? Nou, ik heb nou wel zin in Sinterklaasfeest. <laughs> ja, ja, ja. Hey, goed, uh, André, dan gaan we even naar, uh, naar jou toe. Uh, ja, je had al verteld in het begin van de uitzending dat je... Uh, uh, een website heb, vrijheid zonder maar. Dus uh, ja? ja, je wil mensen helpen om dingen mooi op te schrijven. Ja. Vertel, vertel ons meer over. Wat, uh, wat heb je daar allemaal staan? Um, ik heb vooral dingen staan, dat zijn uh, opinieartikelen. Maar die wel gericht zijn op argumenteren waarom uh, de persoon er op deze manier over denkt. En als het kan met een oplossing komen die niet politiek is voor het probleem. Als een, Bijvoorbeeld, ik had met Rick Kleinsmit um, een artikel geschreven over het immigratievraagstuk. En wij hadden daarbij het standpunt naar voren gebracht dat um, quota's voor immigratie zijn een slecht idee. We hebben een tegenovergestelde uh, werking, want mensen hebben helemaal geen zin om naast mensen te wonen die ze niet kennen en die ze niet mogen. Maar als je het vrijwillig zou maken, namelijk mensen nemen iemand in huis of sponsoren een vluchteling. Op die manier haal je, die, uh, haal je de angel uit, uh, uit het populisme, omdat er niet meer collectief voor hoeft te worden betaald enzovoort. En je geeft mensen meer vrijheid om te bepalen wie ze wel en met wie ze niet solidair willen zijn. Dus dan heb, het idee was dus een probleem wat nu speelt en wat op links-rechts uh, alleen maar wordt behandeld in de media, om daar op een libertarische manier op te focussen. Dus een andere website die dat doet is Foundation for Economic Education, v.org. Ja. Dat is een Amerikaanse website. en uh, um, wij wilden iets soortgelijks doen, maar dan met uh, de bonus dat ook mensen die wel een idee hebben, maar die nog niet heel erg geoefend zijn in goed argumenteren en een stuk mooi op papier schrijven, dat die ook worden begeleid tijdens het schrijven. Dus iemand komt met een idee en vervolgens gaan wij kijken hoe is dat zo goed mogelijk op te schrijven. Want zeker als je een idee hebt wat niet mainstream is en waar heel makkelijk uh, mee gehoond wordt, zoals libertarisme toch wel een beetje is, in, zeker in Nederland is het extra belangrijk om het qua vorm goed uh, op papier te zetten, heb ik gemerkt. Uh -huh. En ja, dat is iets waar ik uh, nog wel mogelijkheden zie, laat ik het zo zeggen. Uh -huh. Goed, dus uh, beste luisteraars, uh, wil je graag een artikel schrijven, maar je weet niet hoe, dan uh, kan je naar uh, de website van Andrea toe. Uh, wat is de URL? vrijheidsondermaar.nl uh, Oké. Okay. Eh, goed, ja, er waren ook een aantal dingen die uh, wij, uh, zeg maar, uh, een aantal nieuwsberichten die je uh, ook nog even wilde delen met ons. Ja, dat klopt. Eentje was over de uh, Washington Post. Dat klopt. Ja, ik was heel erg teleurgesteld uh, door dit bericht, omdat de Washington Post is een van de weinige um, mainstream media die af en toe ook nog een libertarisch standpunt uh, verkondigen. En nu was het juist de Washington Post die in een editorial ervoor pleitte dat Edward Snowden uh, niet pardoned moest worden, maar moest worden veroordeeld uh, voor het lekken van... Staatsgeheime informatie enzovoort. Maar het grappige is nu juist dat de Washington Post een Pulitzer Prize heeft gekregen op basis van dingen die Snowden naar hen gelekt heeft. Dus in principe zijn zij de eerste krant in de geschiedenis die de eigen bron uh, wil laten vervolgen. Dus dat is buiten gewoon jammerlijk, want in 2013 hebben ze een artikel gepubliceerd, dat heet de US Minds Internet Firms Data Documents Show, namelijk van Edward Snowden, Pulitzer Prize voor gekregen, in 2016, hij moet veroordeeld worden voor treason. Dus ja, in feite klagen ze zichzelf aan, want hij heeft dat niet openbaar gemaakt. Hij heeft het naar journalisten gestuurd en naar kranten en die hebben het vervolgens gepubliceerd. Dus ja, dat, dat was buitengewoon een uh, om te zien. Ja, ja, de kranten zijn ook niet meer wat het, wat het was. En voor een deel Denk ik ook dat het te maken heeft dat ja, niemand meer een beetje de tijd heeft om overzicht te bewaren. En uh, ja, waarschijnlijk zijn ze gewoon alweer vergeten dat ze die pull-out uh, <laughs> gaan. Ja. Ik denk als je pull-out surprise wint dat je dat wel weet als krant. Tenminste, ik hoop het dat de editorial board nog weet dat ze een pull hebben gewonnen met, ja. met iets. Tenminste, ik zou het onthouden, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja. Het, uh, het is... Uh, ja, op heel veel dingen, hè, zoals, denk ik, zoals politieke partijen, hun, uh, hun identiteit aan het verliezen zijn. Ja, ook een beetje door de waan van de dag. Ja. Waarschijnlijk hebben kranten dat ook. Hè, dus uh, ja. Als het, uh, als het gaat om, om uh, uh, waar kranten voor zouden moeten staan, dat, dat hebben ze al een tijdje niet meer. Hè? Dus ze uh, hebben zich uh, uh, vlak na het millennium gewoon in die, uh, in die uh, oorlogspropaganda naar uh, Irak uh, mee inzitten te lullen. Ik ja. weet ik weet niet wat het standpunt van de Washington Post uh, was uh, ten tijde hiervan. Nee, ik, ik ook niet, maar ik weet wel dat de New York Times uh, meeging in de Weapons of Mass Destruction en ook een van zijn journalisten heeft ontslagen toen die zei dat er geen bewijs voor was. Ja. En later hebben ze daar met hangende pootjes op terug moeten komen met een lange editorial uh, uh, apology over dat zij uh, zich hebben laten meeslepen in die uh, ondergaan en dat ze een journalistieke taak verzaakt hebben. Ja, dus ja ik hoop dat de Washington Post ook met zoiets gaat komen op een gegeven moment, want dat zou dan de enige bediening factor zijn. Ja. Maar ja. inderdaad, het is gewoon propaganda, race, gender, uh, race, repeat, wat de meeste kanten brengen op het moment. Ja, en, en voor een deel heeft het ook te maken met, hè, nou, je begon je begin uh, uh, dit stukje al met hè, wat je erbij ervaren, bij ervaren hebt. Ja, het schept ook heel veel onrust uiteindelijk, snap je? En tegenwoordig worden gewoon weinig dingen meer feitelijk gebracht. Ja, en dat kwam zelfs, ik geloof een jaar of twee geleden alweer, de troonreden ook al naar voren. Het nieuws moet nu ook ontzettend snel zijn. En het komt echt op je mobiel binnen. En niet alleen dat, het komt ook op verschillende apps tegelijk binnen. En en dan nog op Facebook, en dan nog s'avonds op tv. En ja, men uh, laat zich dan heel makkelijk pro uh, uh, propaganderen, uiteindelijk. En uh, hier in Groningen was er van de week het stukje over de bangerlijst van uh, Vindicat. En ik, nou was Argus, uh, die heeft een uitzending aan uh, de bangerlijsten van 2019. 13 geloof ik, gewijd. En dat is zeg maar het, echt het verhaal van hoe media tegenwoordig verzaakt. Bangerlijsten zijn lijstjes van dames met adresgegevens en ervaringen, zeg maar, seksuele ervaringen. Dus zeg maar een slettenlijst. En dan was zeg maar een klein berichtje in de media en dat ging over uh, bangenlijsten en er was ergens een zelfmoord. En toen had een een of andere komiek slash ja een soort soort relmaker slash uh, CDA politicus een uh, jonge gast ben ja, zijn naam even kwijt. Ik kwam laatst weer in het nieuws uh, op Geenstel. die had uh, gewoon de grap gemaakt. De, naar aanleiding van die zelfmoord, want het was in zijn uh, omgeving. Uh, van ik moet iemand van mijn bangenlijst uh, afschrappen. Maar die link had hij gewoon gelegd als grap tussen de zelfmoord van het meisje. En, de en het fenomeen Bangalijsten. En het fenomeen was nog maar net gedropt. Men had er ooit een keer over gehoord, maar men wist niet of het bestond, zeg maar. En ik heb het altijd een grappig woord gevonden. De Bangalijsten. Dus het klinkt gewoon grappig. Maar de media reageerde daar compleet anders op. Op een gegeven moment stond gewoon vast, omdat iedereen het begon te herhalen, één, dat die bangenlijsten bestonden, want er had een meisje zich van het leven beroofd. Maar op een gegeven moment kwam dan, zeg maar, de vader een beetje in het beeld. Die zei, ja, dit heeft helemaal niks mee te maken. Maar toen waren er al twee uitzendingen in Pauw, zeg maar... ...daar uh, over geweest... ...en alle kranten hadden er vol van gestaan... ...en et cetera. En iedereen had er al een mening over gevormd. Ja, maar het, het verschijnsel dat het verkopen van advertenties... Uh, ...zeg maar hetzelfde is als waarheidsvinding... ...dat is natuurlijk raar. Nee, dit ging echt erover van... Men wou zo snel het nieuws verslaan, dat men gewoon... Dat heeft, dat heeft niet met de waarheidsvinding te maken. Dat nee. heeft te maken... Dat is het probleem. De core business van heel veel instanties is niet wat er soms naartoe wordt gekend. Core business van tv of krant is niet waarheid. Het is advertenties. En uh, core business van school, uh, in mijn oog is het uh, gebouwen maken. <laughs> heel veel mensen denken dat het uh, mensen slimmer maken is of bereiden op de toekomst. Dus nou, dat is het eigenlijk... Kranten en tv, het, het, het, de core business is niet waarheidsvinding. En dat is heel vervelend. Maar dan krijg je allemaal van dit soort dingen. Zodra er iets daar werken heel veel mensen die heel goed zijn. Die in het bedenken wat verkoopt. En dan hebben ze vaak maar een halve waarheid nodig. Of alleen maar een... Verkondigde opmerking om te gaan verkopen. Ze zijn bezig om content te genereren waardoor ze advertenties kunnen verkopen. Ja, ja. ja. Maar okay. dan... ja ik merk dat ook inderdaad. In mijn eigen stage bij uh, journalistiek bedrijf, ik ben nog niet waar. En merkte ik ook dat het heel erg ging om um, wat is er in de actualiteit geweest? Wat is de actuele aanleiding hiervoor? Terwijl ik vaak denk, maar dit is een, een scoop of dit is nog nergens in de media geweest, dat is juist goed. Maar dat is niet meer zo. Het is van is dit ergens in de media geweest en dan kunnen wij er een achtergrond zogenaamd artikel over schrijven. Waardoor je dus achtergrondsartikelen krijgt over race, gender, uh, linkse politiek, Bernie Sanders, uh, Hillary Clinton. En eigenlijk gewoon geen scoops, bijna geen scoops meer heb, die, uh, ja, die niet in het nieuws zijn geweest, want daarvoor zijn het scoops. Dus je hebt een, een grote verschuiving in het medialandschap en niet ten goede. Nee, want hè, dus de waarheid gaat dus ook eh, inderdaad afhangen van of het in de krant staat. Hè? Wat natuurlijk eh, zonder dat men erna gaat hè, of het ook, ja, ook echt daadwerkelijk gecontroleerd is. Dus en zo kan dus ineens een leugen heel snel verspreid worden. Omdat ineens gaan alle kranten dat leugentje eh, gewoon in de rond te sturen. En dan wordt het ineens waarheid. Ja, ja dat is een mooi woord hè. Waarheid. Maar je hebt inderdaad, ja, wanneer is iets waar? Hè? Je kan uh, misschien uh, allerlei uh, meetbare zaken gaan vastleggen waaraan iets moet voldoen, zodat je kunt constateren dat iets, uh, ja, zover het beste verhaal is wat er uh, verklaring voor is. Maar uh, ja, heel vaak is de waarheid inderdaad wat gewoon wordt geaccepteerd als de waarheid. Ja, wat dingen waar je het labeltje waarheid aan hangt. Dus dat hoeft helemaal niet echt gebeurd te zijn. Hè? Je, iets kan de waarheid zijn wat nooit heeft bestaan. De mm vrouw -hmm. die de hond in een magnetron heeft gestopt of dus, zo. Uh... Hij heeft het nooit bestaan. Ja. Nee, dat is een hoax. <laughs> dat is een heel bekende hoax. Dat heb ik zelfs uh, op school gehad. Oké. Okay. <laughs> het is ooit begonnen als een 1 april grap van een krant. Oké. Okay. Uh. Ja. Ja, ja, goed ja. Ik denk, ik zou nog even al, uh, alvast de overstap maken naar Trump. Ging het nou. nog steeds over de Zwarte Pieten trouwens? Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> <laughs> over de Washington Post. Ik moet zeggen, ik kan me wel irriteren inderdaad, aan de media die meedoen aan 1 april. Nou ja, in wezen doet het tegenwoordig ook niet veel af aan wat ze de rest van de dagen publiceren. Maar uh, ja, ik bedoel, dat geef je als media wel helemaal de moed op. Maar wat heb, volgens mij heb jij een ander beeld van media. Als ik zeg dat krant of tv alleen maar bestaat om advertenties te verkopen... Blijf je dan een beetje vasthouden aan het feit dat ze toch een andere taak hebben? Ik, ik, ik proef een beetje teleurstelling alsof je denkt van ja, ze dus moeten eigenlijk zijn om ons te informeren of zo. Of... Nou nee, ze mogen voor mij best wel, uh, uh, laten we zeggen, een soort privéblaadje worden. Maar laten ze dat dan ook communiceren. Dat, hoe communiceren ze dat niet, ben Nou van mening? Nou ja, omdat... als, als ik er per se aan zit, dan is het voor mij overduidelijk dat het nep is. En dat, het, dat ze gewoon iets... Communiceren omdat ze een andere doelstelling hebben dan mij informeren over bepaalde zaken. ja, omdat. Um, uh, als, als zeg maar ergens een krantje lijkt uh, te verdwijnen of zo. Né, soms hebben regionale uh, dagbladen uh, problemen of zo. Ja. Dan, dan, dan, dan doet men daar echt al heel, heel uh, spastisch over. Terwijl. Um, maar wat heeft dat mee te maken hè? Nou ja, bijvoorbeeld. Nou, was dan. Uh, uh, yeah, op de regionale omroep hier. Uh, Groningen. Uh, werd ook uh, bezuinigd, zeg maar. En dan is iedereen alweer in rep en roer. En dan, oh, want we zijn zo belangrijk en zo hoe de weergave van Groningen. Maar diezelfde dag was er dan een aardbeving. En dan gaat er dan zo'n reporter op pad. En die duwt dan zo'n Groninger een microfoon onder de neus. En die vraagt dan, heeft u hem ook gevoeld? Zeg maar. nou, dat hoef ik dus niet te weten. Hey. Dus het hele idee van waar die journalisten mee rondlopen. Ja, dat klopt niet. Daar geef ik je gelijk aan. Ja, en, dat, en kennelijk zijn er veel meer mensen die zo denken, want het verdwijnt. Ja. Dus dat is ergens vertaalt dat idee zich inderdaad in te weinig inkomsten. Ja, maar er zijn dus wel mensen die er wel in geloven. Ja, en dat is onze taak om daar iets mee te doen. Nou ja, wat je ermee kunt doen, is er gewoon uh, ja, afschrijven. Gewoon, uh, ja, jammer voor je, joh. Dit. Uh... Maar ik kan niks meer met je. Nou. Dat was het volgende onderwerp. Ja, Trump. Och, jee. Ja, uh, uh, uh, uh, ja over uh, uh, uh, uh. afschrijven gesproken. Ja, Andrea kwam er mee. Ja. Ja, er stond een heel mooi artikel in de Groen Amsterdammer. Ja, er, er wordt een monster op de wereld uh, ja. losgelaten. Klopt. Ja. Uh, dat is vertaald uit het Engels. Het is dus van een uitstekende conservatieve homofiele schrijver. Grappig genoeg. Andrew Sullivan doet een beetje aan Milo denken in dat opzicht. Uh, maar hij analyseert eigenlijk het fenomeen van Trump niet langs de lijnen waar normale linksmedia dat doen, als de stomme, hoorden, ongewassen hoorden hebben te veel macht gekregen. En niet meer meritocratie komen, maar juist um, dat de blanke arbeid, arbeidersklasse nu merkt dat zij zelf het probleem zijn, of tenminste dat zij worden gezien als het probleem. Dus Terwijl er in de Verenigde Staten nu het homohuwelijk is goedgekeurd, kunnen zij nog steeds niet rondkomen en voelen zij alsof hun waarde, um, ja, als ze worden afgeschilderd als fanatici, vrouwenhaters, racisten... En homofobe dwazen staat er in het artikel. Ja. En ja, mensen hebben er geen zin om op die manier te worden weggezet, terwijl ze zelf problemen hebben om te worden verteld dat ze een privilege moeten checken, omdat te redenen. <laughs> Uh, en de ja. blanke man die van oudsher de kameraad was, de arbeidersklasse onderdrukte de blanke man van links, is nu juist de boeman van links geworden. Het is de racist, de homofoob. en daar moet tegen gestreden worden. Ja, ja nee, dat valt me wel vaker. Er zijn wel meer mensen in de maatschappij die uh, heel grote moeite hebben met andere groepen en die ook echt in groepen kunnen denken. En ik denk dat het in dit, dit voorbeeld is het denk ik heel zinnig om, in theorie dan, heel snel tot een, een soort concurrentie te gaan. Dus dat die, uh, dat die ene groep gaat gewoon doen wat zij denken dat het juist is en die andere ook. Dan zien uh, wie zichzelf het beste weet te redden. Want ik heb, uh, ja ik weet het niet zeker, maar er zijn heel veel mensen in de maatschappij, in mijn ogen, die problemen kunnen hebben om vanuit een soort luxe. Ja, als je... Als de maatschappij, heel veel verschillende maatschappijen in de wereld hebben een verschillende gradatie van luxe. En als je bijvoorbeeld heel erg veel geeft om dieren, wat heel normaal is, want ik zeg niet dat het dieren iets kwaad willen doen, iets fouts of iets goeds is. Maar het is wel een soort luxe. Je moet in een bepaalde luxe kunnen leven om te gaan zeggen, van nou, ik ga gewoon vitamine B12 op een andere manier eten. En je moet bijvoorbeeld. Ja, een bepaalde welvaart hebben om zeg maar te kunnen gaan heel veel van je tijd te kunnen gaan besteden aan uh, ja, om zeg maar mensen vrij te maken in je samenleving die een hele tijd kunnen besteden aan dingen waarvan ze denken dat er onrecht is. Want als een maatschappij uh, daar geen ruimte voor heeft, omdat iedereen heel hard moet werken voor uh, om gewoon rond te kunnen komen, dan, dan zo'n maatschappij heeft vaak geen ruimte om mensen vrij te maken die zeg maar, gaan klagen over de maatschappij. En uh, dus, het is een. Ik, ik, ik, ik denk dat het zeg maar op het moment dat je maatschappij een niveau bereikt waarop je heel veel mensen vrijmaakt, die gaan klagen over de maatschappij, dat je zeg maar weer terug moet naar. Mijn favoriete dingetje, vrijheid van associatie. En dat mensen zelf moeten gaan doen. Dus iedereen moet dan zijn dingetje wat ze denken dat het beste is gaan naleven. En dan gaat vanzelf een van die groepen waarschijnlijk... Of ze gaan bijvoorbeeld allemaal floreren, dat kan. Hè? Dat wil ik niet van tevoren. Maar ik, ik heb het vermoeden dat bepaalde groepen dan zeg maar, in, een, in een situatie komen... waarin ze geen mensen meer kunnen vrijmaken om te klagen over de maatschappij. Omdat het heel moeizaam is... Om bepaalde idealen na te leven. En als je die naleeft, dan kom je vanzelf weer in die situatie dat je heel veel tijd gewoon aan overleven moet besteden. En, uh, ik denk dat dat heel gezond is. Want dan, want wij, wij kunnen het nu niet genezen, zeg maar. We hebben nu, zeg maar, mensen die het goed doen. Uh, ja, die draaien ook op voor de mensen die, zeg maar, een fout traject kiezen. En, uh, dan blijft het weer heel lang doorsudderen. En dan kom je weer, ja. Ik heb voordat ik maar één punt te maken heb vanavond. <laughs> je moet vrijheid van associatie hebben. Je moet, zeg maar, uh, mensen die hele slechte ideeën hebben, die ertoe leiden dat je alleen maar, uh, ja, dat je eigenlijk niet meer die, uh, dat probleem creëert wat we hebben. Van mensen die gaan klagen over de maatschappij. Uh, Kunnen jullie daar wat mee met het idee, het idee dat, zeg maar, mensen vrijmaken in je samenleving om te klagen over de maatschappij, dat je daar luxe voor moet verwerven eerst? Of is dat sowieso een raar idee? Als je als zeg maar, maatschappij en mensen gaan samen, we hebben in de geschiedenis heel veel momenten gehad dat mensen het meeste van hun tijd bezig waren gewoon met overleven, eten, onderdak, dat soort zaken. Dat is, uh, je snapt mijn verhaal of is het een onduidelijk verhaal? Dus dat je eerst een iPhone nodig hebt om al die berichten tegen te komen waar je vervolgens boos over gaat maken? Nou, ja, Dat er mensen zijn die daar tijd voor hebben om dat te kunnen doen. Ik denk, zeg maar, om je bijvoorbeeld boos te voelen over uh, zaken in de maatschappij, en daar heel veel tijd aan te kunnen besteden, dat vereist een bepaald niveau van luxe, waarbij ja. die maatschappij, zeg maar, die mensen kan vrijmaken om dat te doen. Want er zijn... Juist, maar bijvoorbeeld een jager-verzamelaars-samenleving heeft die luxe niet, want die zijn gewoon 24-7 bezig met in leven blijven. Precies. Ja. En dus ook wel geïndustrialiseerde samenlevingen, die zitten soms ook nog wel in dat stadium dat ze toch over het algemeen nog wel met overleven bezig zijn. Dus op een gegeven moment, uh, he, ondanks de overheid wil ik er wel bij zeggen, ontstaat er vaak een soort uh, welvaart en een bepaalde luxe. En ik denk dat ons luxe is dat we dan een soort allemaal reflecties krijgen op onszelf. Ik denk dat ze je op, je, op jezelf reflecteren, dat is iets wat je doet als je al... Hebt gegeten, zeg maar. <laughs> en um, de meeste mensen, hè, er zullen vast ook mensen zijn die, uh, terwijl ze honger hebben, toch gereverteren. Maar uh, laten we dat even. Je snapt waar ik naartoe wil. Uh. De, het is een bepaalde luxe om je. Uh, hè, als je bijvoorbeeld uh, je heel erg zorgen wil gaan maken over uh, het homohuwelijk. Dat betekent aan de andere kant dat je samenleving al in een bepaalde situatie terecht is gekomen. Dat er heel veel ruimte voor is. Hè, dus dat er, zeg maar, mensen. Um, Zeg maar, homo kunnen naleven. zonder dat dat. Uh, ja, hun, hun, hun, hun bestaan zo ver bedreigt dat ze toch besluiten om andere keuzes te maken. En heel veel, dus het is een soort luxe. en, en sommige dingen zijn goed. Zeker, hè? sommige uh, reflecties die leiden ertoe. dat we, zeg maar, menselijker worden. Dat je uh, beseft van, oké, okay, we hebben. we kunnen nu. Hè, we, kunnen, we denken hier nu over na. En dat kan voor heel veel mensen aanleiding zijn om iets te doen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om uh, op een gegeven moment... Uh, die vrijheid van associatie te nemen en te zeggen van... oké, okay, ga leven zoals jij denkt. Hè? Want er dus, uh, dus, dus zijn nu dus zijn al partijen met macht... als die het zeg maar helemaal in Nederland voor het zeggen zouden krijgen... Dan zouden we zouden allemaal met hun mee moeten doen... en dan zouden we in een heel ander soort leven terechtkomen. En ik zou, ik zou best wel willen weten hoe succesvol dat is... maar ik wil het niet met z'n allen doen. En ik wil vooral niet zelf meedoen. Maar ik zou het graag zien gebeuren... Dat die mensen die dat graag zien gebeuren, dat die dat zelf doen. Wij dat, maar Klaas, dat is, wat? Leg eens even uit wat jouw vrijheid van associatie met die boze middenklassers te maken heeft. Nou, kijk, die boze middenklasses, als ik het, dat is ook een voordeel voor mij, maar ik, volgens zeg ik. Dat zijn de mensen die de belasting betalen. Dus dat, zijn de dat is de motor van onze luxe om te reflecteren op die middenklasse. En dat is mijn oordeel. Ik weet niet of dat klopt. En dat zou ik graag getoetst willen zien. Ik zou graag willen zien dat die middenklasse of die mensen die zich nu zo aangevallen voelen... niet zeggen van oh, we gaan met Trump ervoor zorgen dat iedereen eh, ons met rust laat. Nee, laat die mensen alsjeblieft zich hun eigen gang gaan. Die mensen wonen vaak al in, in dezelfde wijk... Nou, laat hij dat regelen. En mensen die dat anders zien, laten die ook zichzelf redden. En ook dat anders uitdagen in hun eigen wijk. En ik zou graag willen zien waar het dan goed gaat. Want ik heb het gevoel dat mensen die... Hè, ik denk dat er de onderliggend vaak basaal iets fout of iets goed zit. En als het werkt, dan blijft het bestaan. En als het niet werkt, ik denk dat het heel belangrijk is... Om zelf te ontdekken in je leven dat iets niet werkt. Ik, ik, ik vind het heel treurig dat GroenLinks al 25 jaar bestaat. Maar dat we nog nooit echt iets. dat we niet gewoon een dorp hebben gehad wat helemaal groen is, helemaal ecologisch, helemaal in balans. En dat we gewoon hebben gezien hoe dat gaat. Dat vind ik een teleurstelling. En straks bestaan ze nog een keer 25 jaar. Hebben we dat nog niet geprobeerd. Omdat we allemaal allemaal onder dezelfde regels, allemaal hetzelfde moeten doen. Dus dan is het enige wat ze bereiken is: nou, er is een nieuw project gekomen en uh, ja, omdat wij toevallig ook zetels hebben... worden er ook drie bomen geplaatst. Dat is complete flauwekul. Mm -mm. <laughs> ja, ze zijn meer bezig met windmolens plaatsen. Maar. Ja, nou ook in Leeuwarden. Nou, GroenLinks had notabene het college. Nou, toen was, uh, moest de culturele hoofdstad worden. En toen hadden zij een mospatroon... op een stenen muur gedaan. Dat was dan natuur. En nee, Wat een flauwekul. <laughs> nee, maar dat, is dat nou... Ja. En dan, ik heb het gevoel als GroenLinks... Nou, ze hebben dat nu zo'n nieuwe... Uh, uh, topman, he, hele jonge meneer. Die gaat nou, stift die het. Nou, Stefan, voordat hij het woord. Nou, dan, moeten we, dan moet heel Nederland moet leiden. Omdat hij uh, zo populair is en wat extra zetels heeft gehaald. En dan gaan ze af en toe. Zijn ze net de partij die eerst de Tweede Kamer. Net iets aan de meerderheid kan helpen. Nou, daarvoor moeten we dus daar weer bomen. Dan moet daar weer iets worden vernield. moet daar weer een of ander dier erbij. Nou. En dat is allemaal best, maar het, het slaat nergens op. En het, ik vind, je moet, daar kan je toch ook niet trots op zijn. Je feit van, het moet er naartoe dat die mensen... Want groen links, nou, daar zitten doktoren, onderwijs, alles zit erin. Ik weet zeker dat die mensen, die kunnen gewoon zelf... Maar laat ze een dorp maken, laat ze het zelf regelen... En laat die mensen, laat zien hoe het is. Als het heel succesvol is, dan willen vast wel anderen meedoen. Dat lijkt me veel mooier. Uh, uh. Ik, ik vind het heel teleurstellend dat we altijd een beetje... in dat concessie-niemandsland moeten voortkalveren en dan uh, uh, ja, bleh, bleh. Ja, nou, ja we zijn met je één Klaas. Oh, oh. <laughs> ja. ja maar maar ik heb wat wat er me wel opviel en dat, dat... Nou, je zegt dat in het begin van je verhaal, uh, een kwartier geleden, zei je van. Uh, <laughs> sorry. <laughs> zei je van. Uh, ja, dat er steeds meer mensen hun onvrede uiten op social media en zo. Uh, en dat dat misschien een, een luxe probleem is. Maar het is juist wat mij opgevallen is. Dat mensen die echt rijk zijn, zie je niet op Facebook. Mensen die bezig zijn met rijk te worden, die hebben vaak te druk om op Facebook te zitten. Nee, nee, nee. Het zijn dat me dat vaak mensen met bedoven. te veel aan tijd. Ja, ik snap wat je zegt. Dat is niet wat ik, wat ik bedoel. Is dat wij hebben als samenleving. En als geheel hebben wij zo'n luxe niveau bereikt dat wij het kunnen veroorloven om een groep mensen vrij te maken die hun tijd eraan besteden. Uh, het is niet zo dat mensen die succesvol zijn, natuurlijk mensen die succesvol zijn, die gaan zich niet bezighouden met de hele dag over anderen kijken en uh, klagen. Dat is niet mijn punt. Het gaat mij erop dat de maatschappij als geheel is zo succesvol... dat als zeg maar in Nederland 100.000 mensen... zich dagelijks alleen maar bezighouden met reflecteren op de maatschappij... en daar boos over posten op Facebook... dat we gewoon kunnen doordraaien. Dat ze volgend jaar nog steeds bestaan omdat zeg maar de overhead van onze welvaart, onze luxe, is groot genoeg om honderdduizend mensen te kunnen permitteren die alleen maar boos zijn. Ja, dat me wel vaak opvalt valt aan mensen die dan boos zijn en hun onvrede uiten. Als je dan op een profiel gaat klikken, dan zie je vaak dat ze dan ook nog een uitkering hebben. En daarom misschien heel veel tijd hebben om dat te kunnen doen. Nou, als dat waar is, dan zou dus mijn punt, is laat die mensen afzonderlijk, laat de klagers met hun standpunt samen het rooien en andere mensen waarover ze klagen, laten die het ook samen rooien. Ja, ja, ja. Dan gaan we zien hoe goed het werkt. Ja. En dat is mijn punt, want dan gaat één van beiden, als één van beiden het echt heel fout heeft, uh -huh. dan komt hij waarschijnlijk dichterbij in de buurt dat ze veel meer tijd moeten gaan besteden aan overleven. In plaats van moeten besteden aan klagen. Ja, of uh -huh. de ander gaat misschien, voor uh, dat die klagers gelijk hebben, dan gaan die floreren. En dan gaat die andere kant gaat misschien, uh, ja, die moet dan, die kan het niet meer rooien en die moet dan ook een klager worden. Ja, dat, <laughs> Zo, dat, dat is dat ik, ik de oplossing dan? Ik ben voor ingenomen, ik heb het gevoel dat, dat welke kant het op zou gaan, maar ik zou het graag in de praktijk willen zien, ik zel, hè, Laat het alsjeblieft bestaan. Uh, uh, uh, uh, uh. uh, Andrea, hoe denk jij daarover? Uh? Over vrijheid van associatie in politiek opzicht, ja. een soort van uh, het land in twee delen, de ene helft uh. Doe dit en doet dat, maar dan op een kleinere schaal? Nou, niet een tweede, denk al, in twee, ik denk wel, in honderdduizenden stukjes dan. Maar, uh... Ja, ik ben helemaal voor dat mensen gewoon zelf hun leven indelen en gaan bepalen waar ze gaan wonen en wat ze gaan doen, uh, op individuele basis. Dus ja, voor mij is het individu eigenlijk het belangrijkste. En vanaf daar kijk ik naar hoe gaat het individu zich opbouwen tot een steeds grotere groep. En waar splitst dat zich af in een groep die weer iets anders wil doen? In plaats van andersom, van over hoeveel mensen moeten we gaan heersen en op welke manier. Wat de gangbare manier van politiek bedrijf is. Ja, ja. ja ik vind het toch wel een beetje, het klinkt als een wondermiddel, maar eh, het zal zeker ook wel zijn uh, beperkingen hebben. Als je mensen die uh, gewoon vroeger naar de baas konden gaan, zeg maar, of gewoon uh, verteld werden wat ze moesten doen, die ga je in één keer alle vrijheid geven, ja, dat is ook gewoon een gezeik op je... Ja, mensen willen geen vrijheid, dat is het grootste probleem. Ja, nee, maar dat is ook niet wat ik zeg. Hè. Ik denk um, in dat opzicht, en daar ben ik ook niet voor, hè. Ik, ben niet, uh, ik denk niet dat het libertarisch is om mensen de vrijheid in te trappen. Ik denk dat je uh, meer moet werken met het idee dat je een soort basis levert. Wat, laten we, wat we nu hebben... Uitkleden en dat gewoon een basis noemen. En dat iedereen die denkt van oh, wij willen daarop verder gaan of we willen daarvan afsplitsen, dat je dat mag. Ik denk dat dat veel leuker is, want sommige mensen hebben een hele duidelijke visie. En uh, het is, ik denk dat het overduidelijk is dat iemand die, uh, uh, ja, wiens hart ligt bij GroenLinks, ik noem maar even wat, of bij Partij van de Dieren of bij uh, VNL, dat, dat er op een gegeven moment echt duidelijke verschillen zijn en dat dat toch niks wordt om dat uh, samen te forceren. En dat het uh, eigenlijk heel triest is dat die mensen. Ja, omdat ze het alleen maar het enige middel wat ze nu zien is om iedereen dezelfde kant op te krijgen met geweld, dat er eigenlijk nooit iets gebeurt wat ook maar enigszins lijkt op wat ze willen bereiken. En uh, ik denk dat het veel belangrijker is niet om te zeggen van iedereen moet het zelf gaan doen. Nee, je kan gewoon rustig verder gaan zoals het nu gaat. Maar als dan gewoon, uh, wij spreken een groep libertariërs zegt, nou wij uh, de Liberland 2 op, of uh, nou, misschien zeggen een groep mensen in Groningen: uh, we zetten een muur om de gaspompinstallaties heen. Ik, <laughs> het moet allemaal kunnen we gaan er wonen. Weet ik veel? I iedereen moet dat, uh, die dat wil en die zich daartoe kan bewegen, die moet die mogelijkheid krijgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het is, uh, denk ik, heel triest dat je uh, in een samenleving zit waar steeds meer wordt, uh, waar je eigenlijk wordt gebagitaliseerd... Het is al lang niet meer zo dat er, uh, dat een samenleving denkt van nou, we moeten, een paar structurele dingen willen we graag collectief regelen. Want op zich is, met een groot groep mensen iets regelen, is niet een raar idee. Maar het is, het is heel ver gegaan. Er zijn hele kleine details van je persoonlijke leven waarover, zeg maar, uh, dwangmatige regels bestaan. En dat is het, uh, zeg maar, steeds dichter komt het in een punt. ...op een punt uit waarbij je moet gaan stellen van eigenlijk staan we onder curatelen. Eigenlijk zijn we geen volwassen mensen, we zijn gewoon ouder geworden kinderen... ...die, ja, die een steeds specifieker omschreven curatelenband krijgt opgelegd. Ja, maar dat is toch ook een beetje wat de mensen zelf willen? Nou, niet iedereen. En... Dan is het, denk ik, belangrijk om te zeggen van nou, uh, die grote mate van curatelen die we op dit moment instellen, uh, dat is niet menselijk om het op te leggen mensen die daar vanaf willen stappen. En dus dan moet je kunnen zeggen van nou, uh, ja, curatelen gaat te ver. Jij bent, uh, hey, je mag jezelf laten we zeggen dat we de mogelijkheid stellen voor mensen om zichzelf volwassen te verklaren. Dus dat betekent dat ze zeggen, ik ben een volwassen persoon, ik wil uh, mijn eigen handelingen doen. Daarmee neem ik ook, accepteer ik ook dat ik ook de gevolgen draag van mijn handelingen en dat ik daarvoor zelf moet opdraaien. Nou en dan, dan kan je zeg maar, dat kan je ze tekenen, dat zou je een echt uh, sociaal contract kunnen noemen. En dan zou je kunnen zeggen, oh, deze mensen hebben zichzelf volwassen verklaard. Nou, die zijn zeg maar afgestudeerd van de, de gedwongen samenleving. En dan kunnen ze hun eigen gang gaan. Nou, en dan is het natuurlijk uh, zo dat die mensen... Ja, daar, daar kun je dan nog in de tijd in verder gaan. Maar ik denk dat je daar wel naartoe moet. Uh, want ik denk dat het uh, iedereen heeft één leven om te besteden. Ik denk dat je in zekere zin uh, de mogelijkheid moet hebben... om je als volwassene te gedragen. En ik denk dat onderdeel van volwassen zijn... is de gevolgen dragen van je eigen acties. Ja, absoluut. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb alleen één... Een... Uh, opmerking, en dat is dat er in het midden misschien nog wat mogelijkheid zit voor mensen die zich dit gewoon niet kunnen voorstellen op het moment om volwassen te zijn. Dat is om ze alvast wat meer verantwoordelijkheid te geven. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld bouw dat langzaam op, zodat mensen niet, niet te bang worden meteen. Want het, het zit vrij diep, die angst, heb ik gemerkt. Um, ja. Bijvoorbeeld, je hebt uh, bepaalde vaste lasten die je moet betalen in belastingen. Maar jij gaat er totaal niet over hoe dat wordt verdeeld. Je moet het gewoon afdragen en andere mensen die gaan dat wel voor je doen. Ga, laat mensen zelf bepalen hoeveel procent er van hun vaste belasting naar de zorg gaat, naar de defensie, enzovoort, enzovoort. Alvast. Ja. En dan zien ze: oh, um, het is nu onze verantwoordelijkheid of de zorg geld tekort heeft. Of het is onze verantwoordelijkheid als het leger geen tanks meer kan uh, kopen. We hoeven we dan niet te gaan stemmen op iemand die belooft dat te gaan doen voor ons? We kunnen dat gewoon zelf doen en we hebben zelf verantwoordelijkheid. En ik denk zodra mensen dat gaan beseffen, dat ze ook begrijpen: oh, maar ik kan ook helemaal dingen misschien zelf doen. Zelf bepalen waar ik mijn zorg inkoop. Of ik zorg in of ik pensioen opbouw en waar enzovoort. Maar om meteen te zeggen van we hebben of een soort van fascistisch systeem waar alles voor je wordt gedaan zoals we nu hebben. Of je bent helemaal vrij. Dat heel weinig mensen de vrijheid gaan kiezen als je het zo stelt. Mm -hmm. Ja ik snap wat jij zegt en ik ben natuurlijk met je eens. Uh, maar ik, ik zie het zeg maar vanuit het punt dat, uh, dat, dat kiezen voor vrijheid, ik ga er ook vanuit dat het heel weinig mensen zijn. Maar omdat ik geloof dat dat de best betere keuze is, ben ik van mening dat die mensen daar uiteindelijk, uh, ja, dat dat een voorbeeldfunctie is. Dus dat anderen denken van, hé, hey, die mensen die daarvoor kiezen, die krijgen best wel, toch wel veel gedaan. Meer dan ik had verwacht. En, uh, ja, wat jij zegt, ik wil dat ook. Natuurlijk wil ik het liefst dat iedereen zo ver mogelijk in het stadium komt om zo volwassen mogelijk te kunnen leven. En ik denk dat het ook een hele, hele, hele grappige benadering is. En dat het ook heel makkelijk te doen is. Ik ja, denk dat je makkelijk. heel gemakkelijk met DigiD kan inloggen. En als je hey, net als met die schuifjes in je telefoonapp. dat je dingen aan en uitzet. Ja, zo kan je ook gewoon gaan schuiven met die belasting. Exact, en, uh, dus dat is heel makkelijk te doen, maar dat wordt niet gedaan. Omdat nee, dat precies. natuurlijk een glijdende schaal is naar vrijheid. Maar waarom ik niet in principe denk dat het een goed idee is om meteen die tegenstelling te doen... tussen helemaal vrij of helemaal niet... is omdat het heel makkelijk is om mensen te marginaliseren die dat doen. Dus omdat de consensus zo pro-verzorging staat en zo de staat beschermt ons is is het echt ontzettend makkelijk om een paar mensen... die zich vrijmaken af te schilden als egoïsten... als mensen ja. die zich aan de belasting willen onttrekken of iets dergelijks... waardoor ze eigenlijk risico lopen op marginalisatie... juist meer marginalisatie van het idee dan er nu is. Terwijl als je iedereen geleidelijk aan meer inspraak geeft... dat ze automa of meer op een natuurlijke wijze tot die conclusie komen. Ja. ja, ik snap het. Maar dan blijf je vastzitten aan het idee dat je iedereen weer moet meenemen... Oh, nee, niet alleen meenemen, maar meer dat je moet zorgen dat mensen die vrij, uh, echt uiteindelijk vrij zijn, niet meteen in die hoek worden geduwd door de rest van de mensen. Omdat ze gewoon het concept niet kunnen begrijpen. Ja, ik denk dat het, het, wat jij zegt, je, je bedoelt eigenlijk ook een beetje dat het gevaarlijk zou kunnen zijn. Ja, absoluut. Dat mensen dan, uh, hè, want mensen stellen zich dan buiten de groep. En dan, juist daardoor, hè, dat is net hetzelfde als dat je, dat, nou ja, dat is iets wat ik heb gemerkt. Maar als je bijvoorbeeld met kinderen, als je opvoedt, iedereen heeft er eigen ideeën over. En dat is vaak ook heel sterk geworteld in hoe, ze, hoe het zelf bij hun thuis was. En als het dan anders is, als ze daarmee worden geconfronteerd, dan loopt dat heel snel de emoties heel hoog op. Omdat het uh, heel vaak wordt geïnterpreteerd van, ja, maar als zij het anders doen en ik zou dat moeten accepteren, dat dat bestaat. Dan moet ik eigenlijk ter twijfel stellen hoe ik het zelf heb geleefd en heb gevoeld. Ja. En, uh, dan dat, dat, nou ja, in, in extreme zin kan dat heel gevaarlijk worden. Dus daar heb je wel een punt. Dat het, uh, ja, daarom hoopte ik het ook een beetje aan te kleden vanuit hele linkse, softe mensen die dan zelf, <laughs> communes gaan oprichten. Zodat het, uh, dat, dat mag ook. Dat je op die manier zie ik het een beetje als verzachtend. Dat hele, ja, dat, dat het voor iedereen is om dat zo te doen. En dat je dan ook, uh, nou, als je een hobbitdorp wil maken dat dat ook mag. En ja. uh, ik, ik hoop dat daardoor zeg maar dat het idee een beetje vriendelijk lijkt, waardoor het niet alleen maar vijandigheid uitlokt. Ja, nou, je moet het denk ik ook een beetje in de tijdsgeest uh, uh, bekijken zeg maar. Het idee uh, verzorgingstaat, het is nog niet zo erg oud. En toch uh, heeft <coughs> het al zeg maar bijna Nederland uh, lam gelegd. Hè. En uh, uh, Nederland is bijna aan het infus geraakt van de verzorgingstaat. En ja. En, en toch heeft het zeg maar aan, uh, ook wel een hele uh, positivistische periode gekend. Dat het zo'n beetje rond de jaren zeventig was, waarin gewoon de meest uh, wilde onderzoeken naar boven kwam. En tot dan in de jaren tachtig echt gewoon het maakbaarheidsmodel uh, op kan zetten. Waarbij we ja, misschien een beetje nu zo zitten zo van. Nah, misschien kunnen we gewoon beter uh, kappen met uh, mensen te proberen uh, te maken. Want uh, de, dat participerende onderzoek, zeg maar, hè, van uh, je moet dan eerst uh, weten wie je uh, probeert uh, beter te maken, maar je moet jezelf ook nog weten te kennen, zeg maar. Ja, dan wordt het wel een hele grote klus om mensen te proberen te maken. Ja, dan kun je dus niet ineens uh, vanuit het niets, dat ze nu natuurlijk ook al gezegd, zeggen van nou, dan moeten we maar de vrijheid gaan vieren. Want ik, ik denk dat dat wel heel erg haak staat op het traject uh, die we met z'n allen een beetje hebben beleefd. En ik, ik denk dat we misschien, ik weet nog niet precies wat, maar dat we eerst even ergens ons bewust van moeten worden. Want, nou ja, wat ik dus net bedacht was zo, van dat mensen willen op zich wel allemaal vrijheid. Vrijheid klinkt altijd leuk. Blijheid, nergens geen zorgen over maken. Drie dagen lowlands, joehoe. Maar vrijheid uh, gaat natuurlijk uh, ook altijd gepaard met verantwoordelijkheid. En ja, in een positieve beeld of zo. Tenminste, uh, toen ik in de jaren tachtig een beetje door de lagere school kwam, ja, toen leek Nederland bijna af. Hoeft hem nog maar even ergens een puzzelstukje te worden gelegd. En we waren dan volmaakt. En, en zo'n. 30 jaar verder zeg maar, ja dan lijken we daar zo ver van af te staan en elk probleem wordt enorm, elk probleem wordt heel erg groot. En ja, eigenlijk is de vraag zo van: welke verantwoordelijkheid wil ik nemen in dit geheel, zeg maar, en dat dat voorop moet komen te staan in plaats van valse beloften van vrijheid en dat soort dingen. Want we, we leven ook, ja, we leven natuurlijk ook gewoon. Uh, in de erfenis van uh, de Verzorgingsstaat. We hebben ook vruchten geplukt van uh, socialisme. Dat zit allemaal in ons systeem. We zijn qua moraliteit christelijker dan we soms willen geloven. Hey, ik ben een atheist. Nee, je bent ook best wel door christelijke normen beïnvloed hè? En dan moet je niet zo zwart-wit zien. Het ligt veel dichter bij elkaar uiteindelijk. En ja, dus daar kun je wel voor een inhoudsloos begrip gaan als uh, vrijheid of zo. En dan kan ik wel weer een inhoudsloos begrip uh, tegenop uh, tegenover zetten van verantwoordelijkheid. Maar dan, ja, waar het op neerkomt is dat in de dagelijkse praktijk kom je gewoon tegen miljoenen problemen aan als we gaan uitvoeren wat we even hier op een vrijdagavond opperen. Ja, ik denk dat als er mensen zich helemaal gaan afscheiden, dat er dan een woedende tegenreactie komt. Met, maar dan mag je ook niet over de weg lopen en dan mag je ook niet gebruik maken van de wegen en dat soort kinderachtige dingen. ...omdat jij dan als één ding je gaat afscheiden van de groep... ...en dat dat juist niet is wat je wil als gemarginaliseerde ideologie. dus dat het misschien beter is om iedereen een klein beetje meer vrijheid te geven... ...en langzaamaan op die manier begrip te kweken. Ja, ik snap ook wel wat je zegt en ik ben het ook met je eens. Uh -huh. En uh, ik denk juist dat het uh, er gewoon bij hoort. Ik snap ook wel wat je voorstelt en ik... ik ik denk dat als je denkt van ik moet die kant op, dan nou hoort gewoon bij dat je het ook gaat toestaan dat mensen dat doen. En dat ze zelf ook die verantwoordelijkheid moeten nemen of hoe daarop wordt gereageerd. En, uh, ja, dat, dat is heel vervelend. En ik denk ook dat je er verstandiger aan doet om je meer, uh, van tevoren al collectief, ja, collectief in kleinere zin te organiseren. En dat je inderdaad niet als eenling, ...gaat afzonderen in een onhoudbare vijandige situatie... Ja, ...dat je inderdaad een soort draagvlak genereert... ...zo zie ik dat zelf mee voor vormen... ...maar dat je dan niet... Uh, ik, ...ik zou graag zien dat dan op het moment dat je daarvoor kiest... Hè, ...dus dat wij spreken echt een, zoiets als een wijk of een dorp zegt... Uh, ...of misschien wel er, ergens nieuw beginnend... Uh, ...om samen te komen dat dat, dat dat moet kunnen... ...en dat je zegt van ja, uh, laten we alsjeblieft zien hoe dat uh, gaat... ...als die mensen hun idealen naleven... En uh, ja, ik, ik, ik zie dat toch dat het wel een mogelijkheid is om nog meer van een soort zonnige uh, ze horen het wel bij ons, maar ze gaan het zelf op die manier proberen. De manier kan dan dat als ze zijn de vijand hebben, moeten ze dwarsbomen. Uh, ik, ik zie daar wel nog wel een tussenweg. Ja, misschien ben ik minder gewoon minder optimistisch dat zou kunnen, omdat ik misschien iets meer met uh, interne werking van media en aanraking ben gekomen en het gewoon heel erg makkelijk is En mensen weg te zetten als uh, volslagen in de zielen met geen kans van slagen. Nee, ja, maar, ik, ja. ik ben het ook helemaal met je eens. Wat je zegt, dat is ook, dat is ook waar, denk ik. Maar ik, ik denk dat het uh, ja ik, ik zit een beetje. Ik denk aan de ene kant dat het mogelijk is om tussenweg te vinden. Maar aan de andere kant vind ik dat als je, zeg maar. Het, het is ook allemaal heel theoretisch wat we nu zitten te bespreken, maar als het zou kunnen, als je zegt van nou, er is een. Uh, het idee van volwassenheid is iets wat we moeten gaan omarmen door inderdaad mensen zichzelf volwassen te laten verklaren. Of zoiets. ...dan moet je dat ook meteen kunnen doen. En uh, ik, ik vind dat het juist... Uh, ja, dat ...de rest mag je best geleidelijk doen. En ik vind ook wat je, voort, wat je zei... ...en ik, ik, dat heb ik zelf ook al zo voor gezien... ...om dat dan meer ja, direct te doen. Ik denk dat voor heel veel dingen... Uh, ...het helemaal niet nodig is... ...om er nog een schakel tussen te zetten. Je kunt, zelfs als je vast blijft houden... ...wat jij dan volgens mij suggereert zo... ...dat je op zich belastingen... ...is wat het is, zeg maar. Maar dat je inderdaad de invulling daarvan... ...waar nu heel veel over gediscussieerd moet worden... Gewoon overlaat dan uh, 10 miljoen deelde beslissingen. Ja, bijvoorbeeld. Nou, ja. ja, dat is denk ik een heel groot mooi systeem om in kaart te krijgen. Dan kun je ook zien: van nou, uh, wil ik wel of niet betalen aan het salaris van Matthijs van Nieuwkerk? Ja. Nou, dan kun je dat uh, zelf doen. Dat is denk ik wel een uh, fijn ja, Het, het probleem wat, wat ik heb is dat je geen pacifist kunt zijn. Je betaalt altijd mee aan militaire ontwikkeling, altijd mee aan uh, uh, stomme acties van de VN enzovoort. Precies, en als jij wat jij zegt, hè, want zo zou ik het zelf ook graag zien, dan zou ik misschien in eerste instantie ook zo willen blijven leven. Zelfs als de mogelijkheid is om jezelf meteen af te zonderen. Want ik zou mijzelf, uh, ja, ik denk dat ik mezelf pas volwassen of klaar in, in die metafoor te blijven. Van op het moment dat ik minstens in een soort wijk- of dorpachtige structuur een draagvlak heb, ik zou dat niet. Uh, ja, ik zit niet op te wachten om dat inderdaad in mijn eentje te doen. En dan nee. maar, uh, ja, dat lijkt me raar. En moeilijk en gevaarlijk. Ja, ja want het zijn voornamelijk zwervers die denken hè, dat ze vrij zijn. <laughs> dat is waar. Ja, hè, dus, uh, ja, ze hebben vaak alleen maar een biertje nodig en dan zijn ze alweer heel blij. Ja, dus, uh, nee, dus nee, maar ook dat, dat die vibe merk ik ook wel eens binnen. ...libertarische uh, kringen... ...zodat van... ...ik heb helemaal niemand nodig... ...ik denk dat dat wat tegen zou vallen... Zeg maar. He, dus, uh, ...want uh, op het moment dat je dat al op Facebook zet... Ja, ...dan heb je dus al zo'n Chinees nodig gehad... ...die jouw shit uh, heeft gemaakt... He, ...dus uh, wat dat betreft zijn we als mens... ...al meer uh, verweven... dan we misschien... Uh, ...bewust zijn... Dat ...wil niet zeggen... Dat we uh, door een maloot uh, verplicht moeten worden. Weet je, zoals een Jesse Klaver. Die, uh, die heeft een boek gelezen. En net als Geert Wilders, zeg maar, denkt hij ook dat hij het snapt. Maar ik denk het niet. Uh, omdat uh, zoals je dus zeg maar, uh, geen individu kunt zijn zonder, uh, zonder te denken van hè, uh, hoe zit het dan? Met uh, de mensen om me heen. He, zo kun je dus ook niet uh, aan solidariteit werken of wat dan ook, zonder het uh, individu te beschermen. En uh, ja, qua blijkelijk is dat, zeg maar, in het politieke segment, is dat nog, ligt dat echt compleet uit elkaar. Daarom worden, ik heb uh, de, uh, ja, de eerste debatten meegemaakt die de Libertarische Partij hier in Groningen heeft gevoerd. Nog voordat uh, degene die meedeed... zijn mond open deed... Ja, werd hij eigenlijk al gelijk... in de, uh, ja, in de asociale hoek... Uh, uh, neergezet. Terwijl de redenen waarom... Uh, uh, libertariërs... niet aan belastingen mee wilden betalen... is zeg maar... Nou, je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van... het, het product is gewoon slecht. Ja. En dat heeft totaal niks te maken... met hoe je hoe je sociaal in elkaar zit. He, ik, ik, omdat je gewoon je geld liever anders wil besteden dan het zorgen. Ja, dat klopt. Ja, dus, uh, maar ja, ik bedoel, wat dat betreft heb ik zelf ook een enorme ontwikkeling meegemaakt in mijn eigen leven. Van voordat ik zover was om uh, ja, een beetje te kunnen kiezen... ...en daar verantwoordelijkheid uh, voor te dragen, zeg maar... Ja, ...daar heb ik wel enorme stappen voor moeten zetten, uh, zeg maar. En dat, ging niet, uh, uh, en dat ging niet altijd in een beschermde omgeving of zo. Dus, ja, dus, uh, hoe heet het? Uh, ja, dus, die, uh, dus zeggen, denken dat we dichtbij een utopisch geheel zijn... Dus wat dat betreft ook wel vrij ja, misvattend, maar ook wel gevaarlijk, omdat het is gewoon een complete miscalculatie van waar we op dit moment zitten. Ik vind het altijd wonderlijk als ik gewoon bedenk, van hoe, als ik luister naar mensen en ik hoor ze klagen en, uh, en ik zie ze zelf ook werken, dan vind ik het wonderlijk dat de maatschappij op de een of andere manier toch nog draait. Dat op de een of andere manier uh, toch mensen gered worden uh, voor de doodweg door ziekenhuispersoneel of uh, dat er uh, straten worden aangelegd ofzo. Dat, ja, dat lijkt toch een beetje soms tegen de magie aan te liggen van hoe uh, zoiets ja, toch op de een of andere manier uh, werkt. En wil je daar zeg maar bewust van zijn van hoe wordt iemand uh, verzorgd of hoe wordt een straat aangelegd. Dan stap je ook al een compleet andere wereld in. Met dezelfde taal. Vaak ook bijna dezelfde gebruiken. En toch voelt het als heel anders. En, en daar zit zeg maar toch een complete, complete kloven in. Het gaat niet alleen om arm, rijk of wat dan ook. Die, die werelden waarin mensen zich uh, begeven, zeg maar, lijken soms ook heel erg veel op elkaar. Want we zitten allemaal dezelfde media te consumeren. En toch, toen ik in de zorg begon te werken, zeg maar, ja, dat ik daar zo in, in rondliep, zeg maar. Ja, daar kom je gewoon ervaringen tegen. Ja, weet je, daar kun je gewoon een boek over schrijven. En, maar dat zal de brandweerman ook weer hebben, snap je? En... Ik weet niet, misschien zou Nietzsche zeggen of zo, het is allemaal fucking menselijk of zo. Ik weet, ik weet niet hoe ik het verder af moet sluiten, maar uh, ja. mm -hmm. ik weet ook niet meer wat mijn punt was. Het was gewoon een, dit is nou onderbuikgevolg. <laughs> Okay, yeah, yeah, yeah. Ja, ik herken het wel. Ik bedoel, je zegt we delen bepaalde dingen met andere mensen. Ik wil zeggen we delen leefwereld met ja. andere mensen en we gebruiken dezelfde woorden. Maar de betekenis is volstrekt anders. Ja. En voordat we begrip kunnen vragen voor ons gedachtegoed, moeten we die betekenis uitbreiden. Bijvoorbeeld een woord als solidariteit Dat betekent ja. iets compleet anders voor bijna alle Nederlanders dan het voor ons betekent. Ja. Want voor hun is het zo van we persen geld af van iedereen en ja. vervolgens is dat solidariteit wordt uit handen gegeven door andere mensen en dan ben je solidair. En als je dat niet doet, ben je een aso. Dus als je daar komt als libertariër met ja maar ik wil niet mijn geld aan anderen geven, ik wil het zelf besteden, dan is meteen het stempel je bent een aso want wij doen het zo en dat heet solidariteit. Ja. Dus je moet dat concept anders gaan invullen. En pas als mensen dat twee ideeën hebben van wat het kun, kan betekenen... ...heeft je ideologie enige kans van acceptatie. En tot die tijd zul je gewoon de azo zijn waar, ja, waar zij solidariteit zien. Of andersom. Ja, ja. ja. Maar het is zeker goed, hè, want ik zag een uh, leuk uh, filosofisch stuk uh, laatst in uh, NEC. Uh, er, is, er is blijkbaar in sommige kringen in Nederland... ...daar ja, barst het ook van heel veel uh, positiviteit. Maar die positiviteit is, uh, is zeg maar, uh, gebaseerd op wanhoop. Zeg maar, het is de positiviteit van de kamikaze piloot... ...van uh, ik ga het uh, ultiem uh, goede doen. Terwijl je ja, uiteindelijk hebben de Japanners natuurlijk nog steeds de oorlog verloren. Ondanks de onmetelijk heldendaad die... die ...piloten uh, hebben gedaan. Dus, uh, ja, dus de perceptie uh, uh, daarop... ...ja, dat is zeg maar wat we als mensheid... ...nog een beetje moeten kunnen leren. Van, we kijken naar dingen... ...we hebben een beetje dezelfde woorden daarvoor... ...en, en toch... En toch eh, kunnen wij soms verschillen, ook al gebruiken wij de andere woorden. Of kunnen wij, eh, of kunnen we zelfs gelijk zijn. Weet je wel, het is, eh, het elkaar goed leren begrijpen, dat is, eh, ja, dat is toch wel weer een kunst van eh, het weer een beetje proberen te trekken hier eh, met elkaar, denk ik. Gewoon even een moment van inplaatsen van. Wat zit jij nou met je hoofd? Ja, daar ligt voor mij ook de taak voor libertarische journalistiek en essayistiek. Juist dezelfde onderwerpen die iedereen al behandelt, vervolgens gaan interpreteren volgens een libertarische grondslag. En de conclusie is dat de libertariër ook geeft om mensen en ook gewoon wil dat dingen beter gaan en dat het niet allemaal asociale klojo's zijn, maar dat ze gewoon andere betekenis hebben bij bepaalde woorden. En Vanaf dat punt kun je elkaar gaan begrijpen, want wij begrijpen de rest al, zeg maar. Wij worden al doodgegooid met hun meningen en dat is al wat we om ons heen hebben. Het probleem is dat het andersom nog niet, uh, de verbinding nog niet, wordt gemaakt, denk ik. Ja, nou, het is ook een beetje geduld nemen voordat je tot de conclusie komt, weet je. Ik bedoel, de libertariën, dat zijn niet de mensen die uh, alleen maar zitten, uh, continu uh, zitten te backvechten op Facebook. Je ja, hebt natuurlijk ook heel veel stille mensen die gewoon hun gedachten nog op een rijtje proberen te zetten. Snap je? Ja, maar die stille mensen moeten dus zichzelf laten zien aan de wereld, want de wereld weet niet dat ze er zijn. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Uh, dat uh, denk ik ook. Ik denk, ik hoor ze nu al zeggen, ik moet helemaal niks. <lacht> nee. Nee, kijk, ja. snap je. Hoe kwamen we hier op? Uh, Piet. Ik weet niet. Um, We hadden het uh, oorspronkelijk over Trump. Maar, uh, Trump, de, de, de boze... Ja, dus oh, de zwarte piet van de Amerikanen. Ja, gediscrimineerde white privilege. <laughs> maar dan, uh, ja, dat heeft ook natuurlijk mee te maken met dat uh, die verkiezingen, die gaan ook totaal niet over uh, de politieke inhoud. Nee, het is alleen maar identity politics. De, gelijk meteen na dat debat tussen Trump en Hillary, ik opende de media en wat zag ik daar... Het was seksistisch hoe Trump met Harry omging. Oh, dit was een en al seksisme, enzovoort, enzovoort. Het ging alleen maar over de vorm. En uiteindelijk kwam de intercept met één analyse die niet ging over seksisme. Dat was dan ook meteen interessant. Maar ja, je ziet meteen langs welke lijnen er wordt gedacht. En ja, er is een hele beperkte ruimte van, uh, voor uh, alternatieve uh, interpretaties. Ja. Mm -hmm. Ja, maar uh, Andrea, uh, ja, tenminste, is, is, is, is we nog verder praten over Trump of dit onderwerp, u praat? Nee. Oké, oh, oké. Okay, okay. <laughs> ja, goed, dan gaan we naar het, uh, de, het laatste. Voor de mensen die jou nu gehoord hebben, die denken, nou ik wil meer Andrea, uh, je hebt een aantal events hè, waar ze jou uh, live kunnen bewonderen en uh, beluisteren. Klopt. Ja, uh, de 10e oktober heb ik in de Bali voor de Institute of Ideas zit Ik daar in een panel over diversiteit, de dus zin en onzin daarvan. En daar zal het dus ook gaan over wat ik denk van identity politics. Wat het effect van identity politics is op heel veel verschillende uh, segmenten van het leven, politiek. Maar ook op de universiteit enzovoort. En ik verwacht dat een vrij levendig debat gaat worden. Gegeven dat het zo'n gevoelig onderwerp is. En dan de vijftiende ben ik op Brainwash Festival. Heb ik daar een lezing. Mm -hmm. En dat ga ik houden over... Of eigenlijk naar aanleiding van dat gezamenlijk over de Burkini in Frankrijk. Oeh ja, dat hadden we ook nog, ja. Ja, en over dat getouwtrek... Van de moraliteit. Dus je hebt nu dat het, um, het hoogste gerechtshof in Frankrijk heeft gezegd het is duidelijk illegaal, die ban op de bikini van die lokale strandplaatsjes. Maar dat is natuurlijk op die lokale plek is dat het, het topic nu. Dus uh, moet er wel of geen bokini op het strand en vervolgens wordt dat een politiek thema, waardoor um, ja, de boel uit de hand loopt. Dus ik zal het hebben over waarom het goed is om stranden te privatiseren en überhaupt uh, moraal niet over te laten aan de politiek, omdat je anders uh, landstantige toestanden krijgt met allerlei historische voorbeelden. Amen. Dus dat, dat wordt volgens mij ook best wel leuk. Ja, uh, uh, like dat lijkt inderdaad een mooi onderwerp ook, ja. Ja, en daarna ga ik lekker naar Japan en wil ik niet bezig bezighouden met dit soort <laughs> bullshit onderwerpen, maar ik heb dan mijn zegje al gedaan. Ja, oké. Okay. Hey, top, ja. Uh, yeah. Er zijn vaste links naar dit event op Facebook of nee, andere. Ja. Ja, dan zal ik ze ook in de, op de website zetten. Hartstikke leuk. Toppie, nou dankjewel. En uh, ja, ik wil uh, iedereen, de rest ook allemaal hartelijk danken voor het meedoen aan deze uitzending. En uiteraard zijn we volgende week weer. Dus uh, ja, ik wens iedereen nog vooral een hele vrolijke en vooral vrije week. Ja, ook Bedankt.